SUBARU. SAFE. FUN. TOUGH. Nou, nou, drie zes. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. En goedemorgen, Charlotte. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, lieve luisteraar. Ja, er zijn al massaal veel mensen die van je nationale goedemorgen doen. Ja, wow, waarschijnlijk. Goedemorgen. Jij gaat het kotsbeu zijn over drie uur, hè, sowieso. Maar <lacht> we hebben al een prachtige dag, toch wel hoor. Je gaat het nog veel horen. Het is goed en het is intens als je het doet. Kijk eens naar buiten. De dag is begonnen. De nationale goeiemorgen dag. Goedemorgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Heel veel mensen die ook uh, de, aan alle vroege luisteraars al een goeiemorgen wensen. Zo, ja, het is vier over zes al. Ja, dat kunnen begint we, te gaan, hè? Ja. Kunnen we toch al hoor? Ja, het hele team ook natuurlijk. Wel de nationale Goedemorgen Probeer het zelf even. Stel dat je er een video kan bijzetten, dan mag dat ook. Doe doe dit dat? maar gewoon je filmpje zelf en je gooit die in de app van Radio 2. Simpel kom bonjour. Goedemorgen. like an Egyptian, van de Bengals. Kali Minogue heeft een, ja, vorig jaar ergens een onwaarschijnlijk bommetje gelost. Het heet Padam, Padam. Het klinkt als een kleuterliedje, maar het is zo aanstekelijk om wakker te worden op Nationale Goedemorgendag. Ik denk het wel. Peter en Kim. Radio 2 Goedemorgen. Oeh, op deze nationale goedemorgendag. Ja, mooie traditie waar we mee beginnen. Al een probleem op de Antwerpse ring, dat klopt, ja. richting Nederland in Berghem. En daardoor is de rechterijstrook afgesloten. Dat is dan geen goed nieuws natuurlijk. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Het is vanaf 23 januari, de dag dat je hoorde op Radio 2, dat het 15 jaar geleden is dat Kim de Gelder. ...op een heel vervelende manier bekend geraakt. Ja, een houdelijk aanval gepleegd. Hè. Toen um, daar zijn twee baby's en een verzorgster doodgestoken. En bleek ook dat die enkele dagen daarvoor... ...een vrouw van 72 had vermoord bij haar thuis in Vrasenen. Onwaarschijnlijk. Niet normaal. Gelukkig, als je naar buiten kijkt, dan het weer. Ja, we krijgen een beetje zon, krijgen een beetje regen. Het wordt een beetje een gekke week op dat vlak. Maar ik was nog een beetje aan het bekomen... ...van een heel gek ding, van de fun... Dus ze hebben daar zo'n enorme uitverkoop. Ja. Daar verkopen ze dingen dat ik dacht, van waarom, waarom koop je dat? Dus op een bepaald moment interviewen ze iemand op TV Oost, regionale televisie. En die mevrouw zei, ik heb dit gekocht. Een wafelijzer van Paw Patrol. Een wafelijzer van Paw Patrol. Hey, ik kan jou vertellen, als ik, als ik thuis kom en ik bak wafels van Paw Patrol, ik ga daarmee scoren hoor, thuis. Maar waarom koop je dat? Je hebt dat niet nodig. Nee, natuurlijk en... heb je dat niet nodig. Maar ja, ik, ik koop van Paw Patrol. Ja, dat. Dat zijn <laughs> ja. kopen jullie nooit dingen die je niet nodig hebt. Misschien ja, typisch ook de verleiding is dan groot het is uitverkopen. Je denkt, het is allemaal goedkoper. Ik pak van alles mee en dan sta je ermee. Wat je wel nodig hebt, de eerste nationale Goeiemorgendag. Prachtige warme actie. Waar laat jij je Goeiemorgen horen en zien in Vlaanderen? Zeer veel mensen nu al wakker zijn in de app van Radio 2. Heel veel mensen zijn wakker. Linda zegt Goeiemorgen, Peter, Kim, Charlotte en heel het team. Prachtig deze nationale Goeiemorgenmorgendag. Sabine van den Einde, Sony van Herk, Lut van de Zanden. Ook Nico, Sename. Goedemorgen Goeiemorgen iedereen en zo blijft het maar doorgaan. Christel Jacobs uit Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen. Goeiemorgen Christel. Goedemorgen, Peter en Kim. Je... Goedemorgen! Hoe ga jij de nationale Goedemorgendag vieren? Uh, op mijn werk. Op ik... mijn werk. Oh, ik heb hier een foto gezien van jou in de app van Radio ja. 2, waar je, ja, onder een dekbed van allemaal rozen ligt. Allemaal bloemetjes, ja. Met je haren helemaal in de lucht. Is dat jouw manier om Goedemorgen te zeggen? Ja, want ik lig er nog altijd in. No. Ben... <lacht> dit is goed voor de kijkcijfers, hoor. Zeker. Live op VRT1. Als het programma baas dit ziet... Ik krijg de contract, ja. hoor. Christel, ja, geniet dank van u. de dagen. <lacht> Dankjewel, jullie ook. <lacht> dag. Allee, jong. Ja. ja. Ja, toch zalig. Ja, ja, zeker wel. Miley Cyrus, ook jij een goeiemorgen. Used to be young.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 Goedemorgen, I used to be young. morgen, geniet van jullie dag en wij van jullie muziek Groeten uit Ole, ook van Luc van der Poel Luk, als je niet weet, wat doen we vandaag? Een wafelijzer van Paw Patrol. <zijds> nee, dat nee, gaan we niet. Ga ik niet doen, hoor. Nee, dat hoeft niet. Maar wat ik van de afvraag, is dat in de vorm van Paw Patrol mannetjes? Of is dat met een soort afdruk? Of hoe gaat ze? Ja, je hebt to figuren toch? Chase, Marshall, Rocky, en dan zie je zo'n zo hond. Oh ja, vroeger hadden wij hartjes wafelijzer. Ja, ik heb dat nog altijd Ah, Kijk, je hebt het ook gehad. Ja, maar dat was heel bewust. Mijn moeder heeft dat dan gekocht, ik denk voor Valentijn. Dat was een bewuste aankoop, dit is zo'n impuls aan je Je hebt dat niet nodig. Heb je, ik, ik, ik ga eens kijken wat je allemaal hebt of gekocht hebt dat je niet nodig hebt. Je gaat niks vinden, Kim van Onsen. Mm. Niks. Ik ben nee. zo niet. Goed, wat je misschien wel nodig hebt, dat hoor je over een halve minuut. Tot en met 31 januari zijn het de laatste soldedagen bij Ino. Profiteer van min 20% extra korting op een selectie reeds afgeprijsde artikelen. Amai. Oh Voorwaarden in de winkel en op ino.be. Ino for you. Klaar voor het hoogtepunt van het jaar? Yeah. Voor spectaculaire saloncondities op het volledige Opel gamma. Yeah. Bijvoorbeeld een nieuwe Corsa vanaf 169 euro per maand, elektrisch of benzine. Kies je persoonlijke saloncondities bij je Opelverkooppunt. Deze maand ook open op zondag. Maanprijs exclusief BTW in financiële renting. Goedemorgen. Morgen. Om 17 over 6, dank je wel om al die goeiemorgens te delen op Nationale Goedemorgendag. En bij dit ga je zeggen, ja, absoluut. Want hoe handig is het dat je weet waar je flits kan worden met je auto. Het nee, wat een beetje trage rijden. <lacht> dus zeggen ze nu bij het verkeersinstituut VIA's, die radarverklikkers, die moeten eruit. Charlotte van het Nieuws, wat gebeurt er? Wel, die radarverklikkers, dat zijn apps eigenlijk die uh, zeggen als er ergens een snelheidscontrole is of een alcoholcontrole en dat kan via Waze bijvoorbeeld of Flitsmeister. En het uh, verkeersinstituut Vias wil nu eigenlijk dat het gewoon verboden wordt om die controles te kunnen melden via die apps. Uh, je mag gewoon nergens te snel rijden, zeggen ze. Zelfs als er geen politiecontroles zijn, dus altijd uh, flink aan de verkeersregels houden. Uh -huh. Het onderzoek heeft aangetoond dat mensen die die verklikkers gebruiken dat die eigenlijk meer geflitst worden. Uh, want ze vertrouwen te veel op de app. En ze denken, ik zie niks op mijn app. Ik vlam door. Oké. Okay. Ik weet niet hoe jij het doet. Nee. Het niet, maar het omgekeer is toch ook... De politie heeft toch heel lang gezegd van... Ja, we gaan het, we gaan het melden, want op die manier dan wordt er voorzichtiger gereden. Ja, ja, maar kijk, dus veel mensen vertrouwen erop en, en dat vinden ze geen goed idee. Je kan in sommige apps ook uh, aangeven als je een controle ziet. Hè, dus dat je in een soort van community elkaar helpt. Ja. Maar ook dan ben je weer afgeleid, want je kijkt naar het scherm en ook dat vinden ze niet meer oké okay bij Vias. Er is een tijd geweest dat uh, er op de radio gezegd werd waar, je kon geflitst worden. Echt? Ja. Weet je niet? Nee, meer? Dat, is dat is toch al lang geleden, een meer, hè? Uh, goh, of 15, 20 jaar geleden of zo, ja. denk ik. Ja, ja, en toen oh. hebben ze ook gezegd: van, dat mag niet meer. Ja. Weet je wat niet meer mag? Een wafelijzer van Karpetrol. <laughs> <Ja. tot -tool> Ja, lieve mensen, je gaat nog iets leren vandaag ook, want wie goed doet, goed ontmoet, zeggen ze dat. En wel, Jos uit Hasselt. Het is echt geen fijn bericht in Limburg. Vorige week is hij de politie gaan helpen en toen is zijn fiets gestolen. Wat is er gebeurd? Hij reed vorige week tijdens die eerste sneeuwdag met zijn fiets over de Kempische brug, dat is in Hasselt. Hij zag de politie uh, daar auto's omhoog duwen die door de gladheid de brug niet uh, opraakten. En Jos dacht, ik zet mijn fiets aan de kant en ik ga die politieagenten een beetje helpen. Maar toen hij dan een half uur later terugkwam, was zijn fiets gestolen. Oh, hij had de fiets zeg. niet vastgezet voor het eerst in 26 jaar tijd. Oh, dat vind ik zo ja. erg. Het is een knalgele mountainbike met de tekst Rockrider 700 op. Je kan hem nu zien in de app van Radio 2 of Live of VRT. Misschien wel eens kijken, want ja. misschien ken je hem wel. En als je hem ergens ziet, dan kun je Jos helpen. Ja, Och kan man. Het melden bij de politie. Dus het is eigenlijk een heel goede daad geweest. En dan toch met een, met een heel spijtig resultaat. Ja, het ziet er effectief een goede flow uit. Zo. Ja, maar ja. Daarvoor moet je hem niet pakken, hè? Nee, nee, nee. nee. Dat, dat is ook niet van mij. Maar ja, misschien Breng hem is, terug. Ja, en dit is misschien zo'n situatie waarin een crowdfunding wel op zijn plek is. Nee. Ah, op die manier gaat ja, ze ook. Om Jos te vinden. helpen. Maar vooral, kijk uit naar die fiets. En kijk, we gaan er iets aan verbinden. Degene die hem vindt, die hem kan terugbrengen naar Jos, die krijgt van mij iets. Een wafelijzer van Paw Patrol. Dat zou toch mooi zijn? Ik zou dat heel ik, mooi vinden. Ik regel dat het. dat gaat kopen, zou ik maar, fijn vinden. Nou kijk, Jos, als je luistert, heel veel goede moed. En iedereen daar in Limburg, kijk naar die fiets. Misschien vinden we hem wel. Hey, come on, come on, come on Time I feel alive and the world turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me cause I'm having a good time. Start leaping through the sky Like a tiger defying buying the laws of Collision course. I am a satellite, I'm out of control, I'm a sex machine ready to reload. Sonic Man, out of you? Hey! Stop me now! I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now! If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me, me now! Having a good time. Don't stop me I'm having a good time, I don't wanna stop at all! Jouw goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen, morgen! me. Walking like a man, hitting like a hammer. She's a juvenile scam. Never was a quitter. Tasted like a rainbow, She's got the look. Seven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I ever do, I do for you. Te leuk van Braxide. Het is 2,5 voor half 7. Goedemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. De nationale goedemorgendag. Erkend door de Vlaamse federale regering en door de Verenigde Naties. De eerste officiële nationale Goeiemorgendag. schrijven we op. Het is dinsdag 23 januari 2024 zeer veel mensen die aan het meevieren zijn. Xavier Willaert uit Puurs bijvoorbeeld zegt: Goedemorgen, mooi initiatief om vandaag nationale Goedemorgendag te hebben. Proficiat met jullie eenjarig bestaan. Uh, willen jullie vandaag de plaat draaien van Goedemorgen van de Strangers? Kennen jullie dat? Uh, nee, we hebben wel Nicole en Hugo vandaag. Ja, uh, Goedemorgen, komt helemaal goed. Annie Zoete zegt goedemorgen, wat leuk wakker worden met jullie leuk programma. En Vivian van de Putten die gaat helemaal los. Die zegt een super op deze goede dag. Die beginnen we met een hele brede lach. Blij dat ik jullie, Peter, Kim en Charlotte, mag horen, ook via de app. En blij jullie. Uh, jullie blije snoeten te zien. Geef er maar een lap op. Zet de studio op zijn kop zoals net. Don't stop. Fijne dag gewenst. Hey. Ik, ik onthoud snoet. Prachtig. Wat kan nog mooier, hè, want Filip don't uit Goedemorgen, Goeiemorgen, Filip. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, Kim. En goedemorgen, Charlotte. Goedemorgen. Hoe goed is dat weer geregeld, zeg, van de nationale dag. Wanneer hebben we die gehouden? Die hebben we gehouden op... Mijn verjaardag oh. Oh, Happy birthday to you Gelukkige verjaardag, Filip En dat Dank op je 26 e verjaardag, Filip Heerlijk toch wel ja. ja, was het maar waar geweest Heb je al een cadeautje gekregen? Uh, nee, ik ben momenteel nog alleen uh, wakker en bijna klaar om naar mijn werk te vertrekken. Ah, oké. Okay. Wat ik dacht anders, als ik het had, had ik jou heel graag een... Een wafelijzer van Pauwpatrol. Gegeven, maar uh, helaas, <laughs> Philippe. Kijk, geniet van de dag. En een zeer, zeer goeiemorgen, Philippe. En gelijk voor jullie allen bij alle drie een prachtige goede goeiemorgen oh, oh. vanuit Zwevegem. Dag. Nieuws uit Zwevegem en de rest van je buurt hoor je straks eerst Charlotte. Goedemorgen. het is vandaag 15 jaar geleden dat Kim de Gelder een dodelijke aanval pleegde in kinderdagverblijf Fabeltjesland in Sint-Gilis bij Dendermonde. Hij drong de crash binnen en stak er twee baby's en één verzorgster dood. En de technisch directeur van voetbalclub Antwerp, Mark Overmars, gaat in beroep tegen zijn wereldwijde schorsing. Hij kreeg in Nederland een beroepsverbod van een jaar voor grensoverschrijdend gedrag, maar vecht dat nu overal aan. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Elsbrand. Goedemorgen. In Winderhout, bij Hoogstraat is een jonge fietser van 12 om het leven gekomen toen hij werd aangereden door een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de De Smetstraat met de Bredaseweg. weg. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. De vrachtwagenchauffeur had niet gedronken en ook geen drugs gebruikt. En in Kasterlee heeft een vrachtwagen een ravage aangericht op de retische baan. Een drukke verbindingsweg tussen Reti en Kasterlee. Dat gebeurde rond half negen gisteravond. Een kraan die op de vrachtwagen stond raakte een boom die wat lager over de weg hing. De chauffeur van de vrachtwagen verloor daarop de controle over het stuur en raakte nog enkele andere bomen. De man raakte alleen lichtgewond, maar de schade aan de vrachtwagen is groot. En de brandweer moest ook de beschadigde bomen omzagen, omdat de stabiliteit niet meer gegarandeerd kon worden. Op de speelplaats van het technisch ateneum in Capelle is gisterochtend een zelfgemaakte brandbom- of molotovcocktail ontploft. De politie heeft één of meerdere verdachten in beeld. Het gaat mogelijk om minderjarige leerlingen van de school. Gelukkig vielen de gevolgen relatief mee, zegt Tom de Gent van politiezone Noord. Gelukkig zijn de gevolgen beperkt gebleven. Een tweetal leerlingen wordt behandeld momenteel voor mogelijke gehoordgaden, wat op zichzelf al heel erg is natuurlijk. Maar gelukkig zijn er verder geen fysieke gevolgen, maar dit had veel erger kunnen aflopen. Maar we hebben wel één of meerdere verdachten in beeld op dit moment. Onze recherche uh, voert momenteel het onderzoek. Op de Antwerpse gemeenteraad gisteravond is lang nagepraat over de incidenten tijdens de nieuwjaarsnacht. Vooral de rellen op het Kiel zijn druk besproken. Een politiewagen werd gevandaliseerd en materiaal uit de wagen werd gestolen en een mugwagen werd opgehouden en bekogeld. Burgemeester De Wever heeft vorige week nog overleg gehad met justitie en politie en is ervan overtuigd dat de daders zullen vervolgd worden. Groen vraagt meer overleg en verwijst naar Borgerhout waar het rustig bleef. Voor het Vlaams Belang moet de politie harder optreden als er incidenten zijn. En Mark Overmars, de technisch directeur van voetbalclub Antwerp, gaat in beroep tegen zijn wereldwijde schorsing. In november werd Overmars door een Nederlands sporttribunaal veroordeeld tot een beroepsverbod van een jaar omwille van grensoverschrijdend gedrag bij zijn vorige club Ajax. De Wereldvoetbalbond FIFA nam twee weken geleden die uitspraak over, waardoor Overmars ook in België niet meer zou kunnen werken. Overmars noemt die uitspraak buitenproportioneel en vecht de beslissing van de FIFA nu aan. De dag start met opklaringen in de namiddag regen vanaf het westen. De maxima liggen rond 9 graden. Morgen droog met opklaringen tot 12 graden en redelijk krachtige wind. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app of op de website van Veertien Nieuws. Goedemorgen Mona. Goedemorgen. De problemen op dit moment, vertel eens. Ja, die zijn er al. Vooral richting Antwerpen is het nu al druk met op de E313 een half uur aanschuiven tussen Massenhoven en Ranst. Daar is een ongeval gebeurd en één rijstrook blijft daar dicht. Ook op de E34 tussen Zoersel en Oelegem bijna een half uur extra. En dat komt daardoor een ongeval op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland is ook een ongeval gebeurd in Berchem op de rechterijstrook. En richting Gent verlies je al 10 minuten tussen Berchem en Linkeroever. Het is mooi, Chris heeft gezien van zo'n opkomst. Met een mooie lach. Chris, hou je vast aan de takken van de ochtend, want zometeen vieren we die op een zeer gepaste wijze. Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi, ons bekroonde Biocura Sensitief Scheersysteem voor Mannen voor de knaldi-prijs van maar 3 euro. Dat is een scherpe prijs voor een zachte huid. Gladweg de beste koop volgens testaankoop. Aldi, altijd slim. Telenet TV. Dat klinkt bij sommigen zo. I am surrounded by snakes and fucking morons. En bij anderen zo. Zever, gezever. Maar bij niemand zo. Uh, zeg, wat was dat wachtwoord van streams nu weer? Want bij Telenet TV vind je al je zenders en streamingdiensten op één plaats.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 2024 begint in een stijlhaarts badkamer. Goh, als ik zo'n morgens in de spiegel kijk... Dan ben ik blij dat alles nu zo mooi en strak is. Amai, dank u. Onze nieuwe badkamer, is, ik. Ouch. Och, kom hier jij. Ik zie jullie allebei heel graag. Kom uw nieuwe badkamer passen tijdens de open badkamerdagen in Temse of Lier. En u krijgt 2024 euro cadeau op uw badkamerrenovatie. Welkom in 2024. Euro? Ja. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer. Echt, echt, aan wie wens jij een goeiemorgen? En wel aan Nicole Nugo bijvoorbeeld, want die hebben toch het oerlied gemaakt ook. BRT, Goeiemorgen, goeiemorgen Blij dat ik je weer vanmorgen zal Goeiemorgen, goeiemorgen Goeiedag iedereen Dank u wel dat ik er weer bij mag lopen Zingen, dansen Goeiemorgen, morgen ik ben blij Goeiemorgen, goeiemorgen Want ik mag er immers weer al bij Goeiemorgen, goeiemorgen Goeiedag, zonneschijn Dank u morgen dat ik mag zijn De wereld is een schouw Dat wij bespelen Voor iedereen zijn luchtkasteel om van te delen. En krijgen we niet al te veel, kan ons niet schelen. We vinden ook het minste deel sensationeel. Mm, Goedemorgen, morgen, goeiedag. Goedemorgen, morgen. Blij dat ik je weer Beleven Mooie morgen. Om van te delen. En brengen we niet al te veel, kan ons niet schelen. We vinden ook het minste deel sensationeel. De wereld is een slauw toneel dat wij bespelen. Voor iedereen zijn luchtkasteel, om van te delen. We vinden ook het minste deel. Sensationeel. Oh, dat is toch goed, dat is toch goed, dat is toch goed, hè? Goedemorgen, morgen. Benny Verlinden heeft het gezien in de app. goedemorgen. Peter Kim, Charlotte blijft zo dansen, geweldig team. Ja, maar wacht, wacht. Benny, Benny, Benny, Benny, Benny. Het wordt alleen maar beter. Want daarnet waren we bezig over de uitverkoop in de fun, mensen staan hier in rijen. Hè. Ze staan in rijen en er is niet zoveel meer blijkbaar. Maar toen zei. Ik, ah, nee. we hebben hier iemand in huis. Ja, weet, ik vroeg me vooral af, heeft ze ook dit gekocht? Een wafelijzer van Paw Goedemorgen schema van het nieuws. <laughs> Goedemorgen allemaal. Ja, je was hey. even voor, voor een andere radiostation bezig, maar um, ja, jij bent echt iemand die in de rij gaan staan is. Ik ben vorige week geweest om de rij voor te zijn, maar ik heb eigenlijk nog altijd een cadeaubon en die moet op. En ik dacht, ik ga ah. vandaag, want dan kan ik ook de uitverkoop uh, meenemen. En? Maar um, ja, ik ben een beetje bang voor de wachtrijen, maar ik ga er toch staan. Toch, ja. Ah, je gaat straks. Ga mijn bon niet laten verlopen, nee, zeker niet. Maar je gaat waarschijnlijk allemaal dingen kopen die je niet nodig hebt dan. We hebben wel heel veel in de fans. Ze hebben niet alleen speelgoed, want speelgoed blijft, vind ik, nog altijd vrij duur daar, zelfs met de korting. Ja. ze hebben ook huishoudproducten, decoratie, verzorgingsproducten, kleren. Dus ze hebben zoveel dat je altijd wel iets zal vinden. Ik blijf het maf vinden dat mensen dan massaal daar naartoe gaan. Maar kijk, ja... Uh, heel veel succes ermee. Als je er een ziet, breng je er eentje mee voor, voor mij dan. Een wafelijzer van Papertrol. Ja, dat zou ik graag willen hebben. Ja, meebrengen. Ik vind het ook leuk. Ja, genoeg reclame gemaakt. Dankjewel, Sheema. Margot van de Regio. Ja, ook die viert natuurlijk mee bij de Nationale Goedemorgendag. Goedemorgen, dag Margot van de Regio. Goedemorgen. Ja hoor, ik zie en hoor je nu al in een parking... Um, wow, want je hebt, ja, je hebt een doolplan van morgen natuurlijk, vertel eens. Ja, ik ga mij vandaag echt van de ene plek naar de andere teleporteren om goedemorgen te zeggen. En op dit moment sta ik in een vrij verlaten uh, park-and-ride garage op linkerover. Het klinkt alsof ik hier uh, zo onzuivere praktijken ga doen. En op een of andere manier heb ik hier ook wel afgesproken voor een goede deal met een van onze uh, fantastische luisteraars. Um, die wil op een zeer bijzondere manier goedemorgen aan de wereld zeggen. Ik ben op hem aan het wachten. Morgan, als je luistert, ik sta hier aan een betonnen paal. Kom mij zoeken en dan horen jullie net na zeven uur wat we gaan doen. Dat klonk heel vaag, maar kijk. Ja, zo de vierde betonnen paal van rechts. Dat. Kom onze Margot van de Regio misschien tegen vandaag. Deel jouw Goeiemorgen nog altijd en zet er ook bij aan wie jij een Goeiemorgen wil wensen dat mag. En zometeen hoor je hier de man die ervoor gezorgd heeft dat wij vandaag de nationale Goeiemorgendag officieel kunnen vieren. Goedemorgen! Waar en wanneer? Laat je jouw Goeiemorgen horen en zien. Vier mee met de Nationale Goeiemorgendag. Goeiemorgen. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Van Edge. Goedemorgen. Goedemorgen. De nationale goedemorgendag. Met dat gereizen natte te weer is het toch zo fijn om de eerste nationale Dag te vieren. Een mooie warme actie met de vraag waar laat jij jouw goedemorgen horen en zien in Vlaanderen. Maar waarom? Hoe komt het dat we dit zo gelanceerd hebben? Het is allemaal de schuld van luisteraar Raf van de Velde uit Zwijnaarden. Die horen zie je nu live in de app van. Uh, Radio 2 en VRT1. Oh. Ik word intussen omzingeld door een hond. Dat is een snaps. Dagraaf, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Charlotte. Ja, jouw snapshond is intussen uh, hier aan de andere kant van de studiotafel. Ik probeer hem een klein beetje bij te halen. Dat ja, lukt niet man. Het is niet zo erg, hij is toch braaf. Dag snaps, dag snaps. Nee, ik merk wel, um, snaps, ziet er geweldig uit. Het is geen toeval, hè? Nee, nee. die zat gisteren nog in bakken iets in tussen maar alleen Oeh, en Charlotte hier op ons podium Charlotte pak hem ja, hoe oud is snaps? vier jaar ja ik merk het ja wauw jongen toch wel een wilde, dus, uh, een wilde kerel die moet voldoende uitgelaten worden Snap je voor de vrienden hè ah ja oké okay. <lacht> maar vooral waarom moest er dringend de nationale Goeiemorgendag komen af ja ik, uh, ik was daar al een tijdje mee bezig hè. Uh, ik ga dus dagelijks op pad Um, ploggen met mijn uh, hondje, snaps. Voor de mensen die het niet kennen, ploggen, dat is echt mat vuiligheid oprapen terwijl je aan het joggen of aan het wandelen bent. Uiteraard. Ja. Uh, dat is een actie van uh, Ivago van de Reinigingsdienst van Gent. Goed gedaan. En uh, die leveren dus de zakken en die leven nu het materiaal. En die komen dat dan nadien ook ophalen. Ja. En ik neem dat dagelijks mee. Ik moet toch wandelen met mijn hond. En ik kom dan. Meestal naar huis met een rijke buit. In is Charlotte echt uh... direct verstrengeld in de hond. De Caesar Milaan ja, van de, de ochtendshow. Moet... Hij is zich, uh, zijn territorium aan het afbaken. Maar je komt heel veel mensen tegen natuurlijk. En dan die goeiemorgen, als je die zegt, hoe reageren ze? Ja, uh, er zijn soorten mensen. Hè. Soms zie je al van ver. Deze, deze gaat het niet doen, ja. ah. deze gaat het wel doen. Deze gaat het zeker niet doen. Hè. Dat je het eigenlijk al kan inschatten. En ja. dan wacht ik zo'n beetje tot wanneer ze op mijn hoogte zijn. En dan zeg ik, uh, ostentatief uh, goedemorgen Ja. En dan zijn er die direct antwoorden. Ah, goedemorgen <lacht> En dan zijn er die... Zo wat mompelen en dan zijn er ook die echt niks zeggen. Er zijn inderdaad mensen die, die het niet doen. Vandaar ook om Vlaanderen nog vrolijker ja. te maken een nationale goeiemorgen dag. Je bent niet alleen trouwens, Raf, want we hebben ook luisteraar Lut Pollentieren uit Moorsleden. Lut, goeiemorgen. Goedemorgen, Peter. Bent, hallo, je bent chauffeur. Oh, ben je Peter? Ja, je bent chauffeur. Ja, ik ben bij de... chauffeur ik. Ja. <laughs> bij de lijn. Ik, ik ben, net, ben okay. net vertrokken van de staalplaats naar het station. En je hebt een onwaarschijnlijk, een onwaarschijnlijk idee, vertel eens, Lut. Ja, ik heb dat zo. Wij hebben enkele passagiers mee die uh, de slecht hoorde zijn en, en dood zijn. En al zo altijd met gebaren, maar uh, dus ik zeg, je moet dat ook kunnen. Ik heb zo de goeiemorgen geleerd uh, via de computer, de goeiemiddag en dan de avond. Dit is natuurlijk moeilijk. dat is super, Want super is het, Nee, is... dat is niet moeilijk, dat is super simpel. Ja, jawel, maar het is radio, leg het eens uit. Of, Welke beweging moeten we maken om goeiemorgen te zeggen tegen mensen die niet kunnen horen? Om goeiemorgen te zeggen, ga je gewoon met je rechterhand over je buik... Dan heb je je linkerarm zo voor jou, met je hand zo voor je borst. En steek je gewoon je rechterhand onder je hand, zo met de zon naar boven. De zon die opkomt, dat zeggen. Nee, van onder naar boven, denk ik. Ik had jammer dat ik geen beeldje kunnen maken Nee, de choreografie is te moeilijk. hij is moeilijk. Maar eens aan het proberen. Ik, ik, ja, kun jij ze? Wij ja, maar, zijn maar ik heb je hand je vast. Je ja. vast. Heb vast. Je hand op je borst naar beneden. Ja. Je linkerarm ligt voor je, met je hand zo uh, voor de borst. En dan stik je je rechterhand onder je, onder je hand... Op elkaar leggen dat de vingers naar boven, de vingers toppen naar boven. Ja, ja ja En dan is dat de zon die opkomt en dat is ah, goede Oké. Okay, okay, de... Nee, maar het is, het is wel heel mooi. Ik vind het heel mooi dat je dat gedaan hebt, echt heel mooi initiatief. Lut, dank je wel. Goede avond, nation, is gewoon, uh, de naar beneden. Maar dat is voor een ander programma, nationale Dat is voor, het lossen, dat is voor hem veel te ver. Het is veel te ver. <laughs> maar dank je wel vooral dat je dit uh, geleerd hebt. Heel fijne ochtend, Lut. Ja jongens, vrolijke vrolijke vrienden allemaal. Zeg Raf, ik heb uh, speciaal voor jou, heeft Bart Peters gisteren de dag nog vrolijker gemaakt. Want heel veel mensen waren ontzettend enthousiast over acapella la. Een unieke versie van grote hits bij ons. Met alleen maar een stem. Als je het gemist hebt, gisteren heeft Bart Peters zijn nieuwe song zwemmen in de zee gelanceerd. In plaats van Swimming in de pool. Je hoort alleen maar stemmen. Geniet er nog even van. Dit is Bart met de acapella la groep. Impact. Samen met Na na na na na. Liggen in de duinen. Ah, liggen naast zijn schaap. Klachten liggen naast mijn ah, schaap. Liggen in de duinen. En terwijl ze lacht de bruine. Ah, vroeg hij iets, maar ik weet niet wat? Vroeg ik droog, hou ah, je van nacht. Wee, wee, wee, wee. Hoe bedoel je wat ze weten? ja of nee. Vroeger ga je met me mee. Want dat was ze weten. Weinig kans op al de Gaan we zwemmen in de zee? Zwemmen in de zee. Ja, ja, En gaan we zwemmen in de zee. Als twee vissen in het water. En gaan we zwemmen in de zee. Gaan we zwemmen in de zee. Vissen hebben nooit problemen ba, de problemen vrij bestaan Vissen kunnen alles aan Vissen hebben nooit problemen Je ziet ze zelden pillen nemen ba, Daar beginnen ze niet aan Of naar een psychiater gaan ja. ja. Wat ik daarmee ba, ba, wil bedoelen Water is totaal oké okay. En wil je hier een ba, vis ba, in voelen dan zit weer Ga dan zwemmen in de zee Zwemmen in de zee Ga dan zwemmen in de zee Net als vissen in het water ja, ga dan zwemmen, zwemmen in, in de, de zee, hey, na na na, ga dan zwemmen, he na na na, zwemmen in de zee, he na na na, ga dan zwemmen, we zwemmen in de... Ga dan zwemmen in de zee Net als vissen in het water Ga dan zwemmen in de zee we zwemmen in de zee Over een weer naar de U.K. Net als vissen in het water Er is genoeg zee voor ons twee Gaan we zwemmen in de zee gaan we zwemmen in de zee Er is genoeg zee voor ons twee Over een weer naar de U.K. We in de zee. Zwemmen zijn. We zee. Zwemmen in de zijn. Radio 2. Goedemorgen morgen. Jouw goeiemorgen telt voor te Es el cielo no no no no no. No sé a dónde voy. No es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo trueno si no estás. Que me hace todo donde estoy se me aparecen Mil planetas, de repente, esto es una alucinación Quiero ver tu tramitada, alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar Billetes para Marte no quiero ver nada naar es is te laat. Alles Alles is te laat. Alles is te laat. Alles is Se no de frente, es lo de siempre, y de repente estoy perdiendo la razón. cien complejos sin sentido, me arrebatan tus latidos y tu voz, y ya no puedo que no sea donde voy, no es real. hace ya tiempo te volviste uno más odio cuando Este veneno y yo treno si no estás. Imposible, es demasiado tarde. Todo es un desastre, esto es una obsession. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. En La verdad es que je van mil noches malditas sin tu abrazo. Es algo rar, estoy ben a tu amor, a tu amor, a tu amor, mijn no, no, mijn moord, aan mijn verte, verte, que moord, aan ya. Heel veel mensen, maar heel veel mensen die de affiche van de Nationale Goedemorgendag gewoon ergens hebben opgehangen. Goedemorgen. Uitstekend plan. Sommigen gaan ook verder ook. An, bijvoorbeeld Anne vanuit Steenokkerzil, die werkt op het stadskantoren van Leuven voor de dienstfinanciën. Goedemorgen An. Heel goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Oh, ook al wakker. Hoe zit het met jouw goedemorgenplannen vandaag, An? Uh, ze zijn helemaal prima. Al mijn prints zijn geprint. Ik heb uh, hele leuke. Met ja, aapjes en koeien en kippen en hanen. Maar ik heb het hele lieve. Met een zonnetje en een tas koffie. Om iedereen een goeiemorgen te wensen. Ik hang ze op in de liften. Ja? Ofwel in de trappenhal. Dus iedereen van het stadskantoor ziet ze. En ik hoop dat iedereen een goeiemorgen zegt tegen elkaar. Dat is mooi. Iedereen is omsingeld door een goeiemorgen. Lekker. Ja. Goed gedaan. Man. Maar je bent niet alleen. Hè? Er zijn nog heel veel mensen die het doen. Chantal Rafels zegt, ja, die zegt nu, zeer leuk, leuk om jullie bezig te zien. Wordt een mens gelukkig van. Ik zeg ook altijd, goeiemorgen. Magina Blij zegt, ja, het is daar echt feest bij jullie in de studio. Geweldig, ja, als jullie in de app kijken, kunnen jullie soms al wel eens meegenieten van onze danskwaliteiten. Dat gebeurt. Uh, Koen Beekman zegt, goeiemorgen zalig om met jullie wakker te worden. En Sabina van der Linden heeft een belangrijke boodschap, een heel goedemorgen aan mijn vrouwtje, die nu aan de app om bij tafel zit en naar Radio 2 luistert. Ach kijk, goed hè. Lieve luisteraar, deel gerust jouw goedemorgen in onze app van Radio 2. Het mag massaal. En doe het ook voor mensen die je nu bijvoorbeeld niet kan bereiken. Dan geven we de groeten door. Dankjewel, je En geniet van de eerste nationale goedemorgendag. Dat is heel graag gedaan. Tot de volgende dag. Ik ben Inke En toen ik voetbalde, moest ik vooral luisteren. Naar de scheidsrechter bijvoorbeeld. Want als ik dat niet deed... Kon ik gaan douchen en mocht ik het horen van de coach? Vandaag luister ik naar Sporza Daily. De podcast waarin Jonathan met de penningen dagelijks een prangende sportvraag behandelt. Elke werkdag om 16 uur in de app van Veertimax. Max. Bij Eliza Westheer kiezen we voor het Spanje weg van de massa. Ontdek zelf de prachtige verborgen strandjes van Mallorca. Boek jouw vakantie op ElizaWestheer.be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 Dit is vakantie in Griekenland volgens Eliza Was Here. Heerlijk verloren rijden op de kronkelwegen van Samos en uitkomen op de mooiste zonsondergang. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen op ElizaWasHere.be. Jep, hey. want met de Hey Boost verdubbelt je data na één jaar van 20 naar 40 gigabyte. En de prijs die blijft 15 euro per maand. Wat? Dubbele data! Dan kan ik op twee datingapps tegelijk naar rechts swipen. Like, like? Oeh, super like. Switch op heytelecom.be en krijg altijd het meest ongelofelijke aanbod op de markt. Hey, maakt gebruik van het Orange netwerk. U met confituur boterham zal op de grond vallen met de confituurzijde. Daar bent u bijna zeker van. Maar waar u echt zeker van bent, is dat de ramen en deuren van Belisol altijd van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn. Want bij ons zijn er nog zekerheden. Belisol, altijd zeker. En hoe goed klinkt Goedemorgenmorgen als Gustave en Sandrine een versie zingen van die enorme klassieker? Dan word je nog mee wakker, nog voor acht uur. Goedemorgen. Het is 7 uur, VRT Nieuws. We horen ze hier vanmorgen met Charlotte Kroon. Goedemorgen. Verkeersinstituut Vias wil een verbod op systemen die mobiele politiecontroles verklikken. En 15 jaar geleden doodde Kim de Gelder twee baby's en een verzorgster in kinderdagverblijf Fabeltjesland. Het verkeersinstituut Vias wil een verbod op alle systemen die de locatie van mobiele politiecontroles aangeven. Uit een nieuwe studie blijkt dat één op de drie bestuurders één of meerdere melders gebruikt. Dat zijn dan zowel gratis als betalende apps, zoals Waze en Coyote. Daar kan iedereen melden waar er precies snelheids- of alcoholcontroles zijn. Die radarmelders zijn een gevaar voor de verkeersveiligheid, zegt Vias. Daarnaast is het zo dat ook heel vaak alcoholcontroles van de politie worden. En op die manier zorg je er eigenlijk voor dat bestuurders die onder invloed van alcohol zijn de controles kunnen omzeilen. En daarnaast is er ook nog een visuele afleiding door veel van die apps, omdat mensen nu eenmaal van alles beginnen te tikken en in te geven en op dat moment niet naar de weg aan het kijken zijn. De Boerenbond wil naar het Grondwettelijk Hof stappen als de Vlaamse regering doorzet met het stikstofakkoord. Gisteren gaf de Raad van State een nieuw kritisch advies over dat decreet. En dat bepaalt hoeveel stikstof landbouw en industrie mogen uitstoten. De Raad zegt dat verschillende punten niet overeenkomen met de Europese regels. Vlaams fractieleider Peter Van Rompuy van CDNV vindt dat de Raad van State daarin te streng is. De Raad van State houdt vast aan haar uiterst strenge lezing en. Wij volgen de Raad van State daarin niet. Uh, we willen absoluut vermijden dat we in een uh, jarenlange totale stilstand zouden belanden voor de vergunningverlening. Het uh, decreet dat voor ligt zorgt voor een evenwicht tussen natuur, uh, landbouw en industrie. En dat evenwicht daar willen wij absoluut aan, uh, aan vasthouden. Mogelijk stemt het Vlaams parlement morgen al over het stikstofdecreet. Vandaag, 15 jaar geleden, sloeg Kim de Gelder toe in kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde. Hij vermoorde er twee baby's van negen maanden en een kinderverzorgster. Filip Heijmans blikt terug op die gebeurtenissen. Onze stad is in rol. Het meest ondenkbare is gebeurd. Toenmalig burgemeester Piet Buisen op 23 januari 2009. Die ochtend was een vermomde Kim de Gelder vanuit Sint-Niklaas naar Dendermonde gefietst. en er de crash Fabeltjesland binnengestapt. Zijn ogen waren donker, dus hij zijn ogen zwart gemaakt. He. Hij steekt meteen twee verzorgsters neer. en haalt uit met zijn mes naar de baby's en peuters die er op dat ogenblik zijn. Ik heb daar eigenlijk over de kindjes moeten trappen. die overal in de gangen lagen, wenend, bloedend. Wanneer de ter plaatse komt, is het voor ouders bang afwachten hoe het met hun kind zal gaan. Dat was uh, verschrikkelijk. De slechtste 30 minuten uit mijn leven. Dat, uh, dat wil je nooit meer meemaken. Enkel, er is iets er is iets, en de politie is daar. Twee baby's en een kinderverzorgster overleven het niet. Later blijkt dat de Gelder een week eerder al een willekeurige vrouw vermoord had. Hij krijgt levenslang en wordt later geïnterneerd. Volgens zijn advocaat Jacques Haantjes is hij nog niet veranderd. Ik denk nog altijd dat er misschien een mogelijkheid is om die jongen tot een andere geestestuurd toestand te brengen, maar op dit ogenblik lijkt mij dat zeer moeilijk te zijn. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben opnieuw aanvallen gedaan van de op opstellingen beter van de Houthi-rebellen in Jemen. Onder meer in de hoofdstad Sanaa is er gebombardeerd. Daarbij zijn onder meer een ondergrondse opslagplaats en raketinstallaties geraakt. De Houthi-rebellen vallen al enkele weken schepen in en rond de Rode Zee aan. En ze doen dat als steun voor het radicale Hamas in de oorlog met Israël. De technisch directeur van voetbalclub Antwerp, Mark Overmars, gaat in beroep tegen zijn wereldwijde schorsing. In november kreeg hij in Nederland een beroepsverbod van een jaar vanwege grensoverschrijdend gedrag. En dat was bij zijn vorige club, Ajax. De FIFA nam twee weken geleden de uitspraak over, waardoor Overmars ook in België niet zou kunnen werken. Hij noemt de uitspraak nu buiten proportie en vecht de beslissing aan. En De Amerikaanse Coco Gauff heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finale van de Australian Open tennis. De nummer vier van de wereld haalde het in 3 sets van de Oekraïense Marta Kostyuk. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Kasterlee heeft een vrachtwagen een ravage aangericht op de Retische baan. Beschadigde bomen werden omgezaagd omdat ze dreigden om te vallen. En op de speelplaats van het technisch atheneum in Capelle is een zelfgemaakte brandbom tot ontploffing gebracht. Enkele jongeren worden verhoord. De dag start met opklaringen. In de namiddag regen vanaf het westen. Maxima tot 9 graden. Morgen droog met opklaringen. Meer nieuws uit Antwerpen over een half uur of in de app van 14 Nieuws. Mona, goedemorgen. Goedemorgen toch wel veel precies. Ja, vooral richting Antwerpen wat lange files. Uh, richting Antwerpen op de E313 drie kwartier bij tussen Massenhoven en Randst. Dat komt door een ongeval Eén rijstrook. Blijft daar dicht. Ook op de E34 een half uur extra tussen Zoersel en Oelichem, want daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Op de Antwerpsering naar Gent verlies je nu tien minuten tussen Berchem en Linkeroever. Ook richting Beveren tien minuten van de A12 tot in Lillo. Wie naar Brussel wil, die houdt rekening met een kwartier file tussen Bekkenvoort en Holzbeek en vanaf Jezus Eik. En verder gaat het nog een kwartier tragen op de binnenring rond Brussel van Stormbeek tot de werken in Vilvoorde. Het wordt een ontzettend mooie dag, de nationale dag Met goede muziek, maar toch altijd zeg. Het is eigenlijk speciaal voor mijn schoonzus. Dit Die is geweldige fan van Phil Collins. En wel Ines als je luistert. Beter en kin. Radio 2. Jammer genoeg luistert altijd naar de verkeerde radio. Pech voor haar. En how love van hey, hey. Goedemorgen, morgen, je dinsdag begint. Exact, het is vandaag 23 januari, de dag dat je hoort op Radio 2 dat het 15 jaar geleden is alweer. Dat Kim de Gelder die gruwelijke aanslag deed in Dendermonde. Wow, man. Ik las van het weekend ook nog een interview met een meisje dat toen twee was en die gestoken is. En dat hij dat, ja, dat nu pas beseft van wat daar toen allemaal gebeurd is. Onwaarschijnlijk, hè? wel twee baby's vermoord van negen maanden oud. En een kinderverzorgster, dus echt drie doden op zijn geweten. En ook een vrouw van 72 heeft hij vermoord, een paar vrouwen uh, daarvoor. Dus ja, gruwelijke feiten. Heel Zit voorlopig in de psychiatrie en zal er waarschijnlijk ook niet meer uitkomen. Nee. Ja, dat denk ik wel. Wat het weer is, wel, in de voormiddag krijg je nog een beetje zon, daarna weer regen. Dat was een gekke, gekke week. Maar we houden wel de meest positieve ochtendshow van Vlaanderen. Want het is de nationale Goeiemorgendag. Met de vraag waar laat jij jouw Goedemorgen zien en horen in Vlaanderen. Wel, ja, uh, heel veel mensen zijn nog thuis, maar die, die zijn uh, ja, met hun partner en zeggen ja, ik wil van hieruit in de app van Radio 2. Marina bijvoorbeeld, die zegt ik wil via deze weg iedereen een goeie morgen wensen vanuit Oosterzeelen. Uh, wel, dank je wel. Josie Gorlias had ook een goed idee uit Assen. Die zegt, proficiat, één jaar bezig, doe zo voort. Ik heb uh, mijn pakje met placemat is aangekomen en daar staat dan goeiemorgen op. Oh. Dus de mensen die dan uh, komen oh. eten, zien goeiemorgen daarop staan. Wat een staan. goed idee, goed, man. Goed, uh, Ongelooflijk. Luisteraars, want luister en kijk nu mee als je kan. Margot van de regio is nu bij luisteraar Morgan de Bruijne uit Gent. En die gaat ver voor de nationale Goeiemorgendag. Margot, ik hoor en zie je nu in onze app en live op VRT. Met Morgan. Maar wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij gedaan? Dat is zo goed. Ah, en dan zie je hier achter ons ook een gigantisch grote blauwe jeep staan. En Morgan had een dolplannetje? Ja, ik had een dolplan. Ik heb gezegd van, uh, ik ga een keer stickers op mijn auto plakken. Ja. Uh, om iedereen goeiemorgen te, te laten zeggen. En ook te zien dat er elke dag goeiemorgen moet gezegd worden. Ja, en je hebt, we hebben er al een paar gehangen. Het zijn ook echt zijn geen kleine stickers. Oh. Kan je eens beschrijven hoe groot ze zijn? Uh, ze zijn ongeveer 50 op uh, 30. En uh, Mijn bedoeling is om nog groter te gaan. En ja, elke, elke plaats dat ik heb op mijn auto een auto die valt te plakken. He. Heel goed. Ah, wel, we hebben hier nog een plaatje van achter. We zullen in, in de tussentijd nog een sticker op de achteruit aanbrengen. Maar je zei het al daarnet, die goeiemorgen is zeer belangrijk voor ja. u. Jij zegt hem echt consistent. He. Ik zeg hem constant, ook op mijn werk. Overal waar ik ben, dan uh, goeiemorgen. Dat, dat, dat is niks. Maar ah, ja, is maar een seconde werk. En iedereen wordt daar blij van. In het begin is het een beetje lang... Uh, allee, we wachten is een beetje lang om te zeggen, maar... Op een duur is dan gewoon de goeiemorgen. Ik ga ook bij de bakker binnen, ik zeg altijd goedemorgen En dan zeggen ze, achter de tweede dag is het zo van, oh, ze zien mij goedemorgen En ik vind dat heel belangrijk. Allee, heel goed. Oké, okay, dan gaan we hier de laatste sticker op de vooruit plakken. Ik zeggen, ik... ga jij die plakken? Of... Op de vooruit, nee, uh, ja. Op de achteruit, sorry. Op de achteruit. Nee, jij mag hem plakken, Morgan. Je hebt dat hier al goed gedaan, de voorbijdingen. Voilà, de folie gaat er af in de tussentijd. Voilà, en hij hangt erop. Prachtig om te zien. Zeg, waar gaat uw auto overal naartoe de komende weken? Uh, wij wij rijden veel aan de zee, wij rijden Gent, ja, bruggen, heel veel in bruggen. We rijden een beetje overal. Hè. Overal wat dan ons uh, tegenkomen. Ik zou zeggen tegen de mensen, toeter maar als je me ziet. En dan zeggen we tegen elkaar de goeiemorgen. Ah, kijk, dat is een keigoed idee. Ondertussen gaan we weer uh, Morgan zijn auto nog een beetje verder bestickeren. Hij ziet nu blauw, maar ik denk dat hij straks volledig roos gaat zien van de stickers. En dan ga ik straks zometeen nog ergens in Antwerpen een goeiemorgen wensen aan heel veel mensen die er ook een speciale actie aan gekoppeld hebben. Morgan de Bruine, goeiemorgen, Morgan. Heel mooi gedaan moet ik moet zeggen.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 Sometimes the doubt gets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 denkt zo zo internationaal altijd happier van Berre, maar toch gewoon lekker van bij ons. Het is kwart over zeven. Mietje is ook wakker. Ja, Mietje de Volder uit Sint-Niklaas is wakker en zegt een mega goeiemorgen aan mijn mama en papa die aan de ontbijttafel luisteren. Mijn mama is intussen 77 jaar, werkt nog altijd en na haar ontbijt met goeiemorgenmorgen start ze haar werkdag als schoonheidsspecialiste. Geniet, ik zie Janine uit Evergam, heeft zelfs al een zonsopgang. En wat ik zie, oh, Marie-Paul, lam, uit Landen, die zegt, ik ben persoonlijk een goeiemorgenmens. Zo dat staan? Goedemorgen, mensen. Ja, zo zijn wij toch ook. Wij zijn toch goedemorgen, mensen. Goedemorgen, mensen. Die had ik nog niet zien aankomen. Of, hè? Uh, het zou een vraag kunnen zijn uit Punto Punto, maar denk al even na over het woord met een O. Komt uit de politietaal een O en het is niet olijke bolkeriebezolken. Punto Punto, je speelt mee over twee minuten. <lacht> Ik ben toch rustig! Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op bijna alles. Beter slapen begint bij Beter Bed. Ook open op zondag. Telenet TV, dat klinkt soms zo. In de dag erna ook zo. En de dag daarna weer zo. Maar nooit zo. Goed zo,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 Voor uitsluitingen en voorwaarden van de autoverzekering, raadpleeg de infofiche op belfusdirectbe slash kilometerverzekering. Sunweb presenteert Liefde voor vakantie. Een gratis show vol vakantie-inspiratie. Met onder andere Janik Kazaltjes, Astrid Stokman, Hakim Chattard, Celine van Ooitsel, Julie Vermeire, Erhan Demirci en de muziek van Belle Peres. 3 februari, Play Zuid Antwerpen. Reserveer jouw gratis tickets nu op sunweb.be tickets. Puzzle.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 Aanbod voorbehouden voor professionals. Hallo, ik ben Jenny. Ik werk voor Kool uit Oudenaarde. We hebben een grote koelruimte om onze groenten en fruit in te bewaren. In plaats van alles in kleine frigo's te steken, zo kunnen wij energie besparen en de laagste prijs geven aan onze klanten. De laagste prijzen, dat slim bespaard. Koolruid, laagste prijzen. Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Goedemorgen Bart Tek uit Leuven. Goedemorgen, allemaal. Zeg Bart, ben jij een goedemorgenmens? Ja hoor, ja. Uh, alleen dat ik slecht opsta, dat niet meer, maar uh, anders wel hoor. Eerst waar. En zeg je dan ook geen goedemorgen als je slecht bent opgestaan? Jawel, maar dan gaat het iets moeilijker. <laughs> Minder gemeend, ja. <laughs> ja, vooral. Uit wetenschappelijk onderzoek de, van een universiteit die we niet kennen, blijkt dat als je Goeiemorgen zegt, dat je vanzelf een beetje vrolijker wordt, Bart. Dat is waar. Teta. Absoluut. Probeer het eens vandaag. Maar vooral, we gaan spelen, hè. drie juiste antwoorden heb je nodig. De klok start zo meteen. Je krijgt één letter vol aan en bij drie juiste antwoorden je Een exclusieve mok. Snel spelen en gewoon passen als je het echt niet weet. We beginnen vandaag met de O. Welke O is in politietermen de lichtste vorm van een misdrijf? Uh, pap. Welke P is een spel met geweer waar je kapot geschoten wordt met verfballen? Pingballen. Welke Q is het resultaat van een deling bij een rekensom? Quotient. Welke R doet de telefoon wanneer iemand belt... Rinkelen. Oh, ja, ja. Even overlopen, lekker gespeeld. Begon moeilijk, maar de O, politietermen, de lichtste vorm van een misdrijf, is een overtreding. Ah, natuurlijk. Blijkbaar, ja. De P, spel met geweren. Paintball natuurlijk, met die verfballen. Zalig. Een Q, resultaat van een deling bij een rekensom, was een quotient. En rinkelen. Punto, punto. Dat doet de telefoon. Goed gespeeld, man. Mooi, mooi. Ah, het wordt een goede dag hè. Bart he. is een je goede morgen worden. Uurlijk, geniet ja, ervan. Speel morgen zelf mee en win jouw goede morgen morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. I feel like I've been locked up tight on a century of long. Someone ah. Als je nog niet wakker wordt, dan was het dan wel. Bram Verbrugge, goeiemorgen. Goeiemorgen, morgen, morgen. De Weerman, de Weerman, de Weerman, ja. met alleen maar goed nieuws. Vertel het ons. Ja, ja, alleen maar goed nieuws, dat nu niet. Maar we starten in ieder geval wel droog met mooie opklaringen. Dus de zon die komt vandaag op iets na half negen en ja, een stuk van de voormiddag ziet er toch wel zonnig uit. Nu in de loop van de voormiddag ja, gaan we vanaf het westen toch wel wat wolkenvelden al binnenkrijgen en dan rond uh, ongeveer 1 uur deze namiddag gaat het beginnen regenen aan zee. Rond drie uur is hier regen in het centrum van het land en dan rond vier à vijf uur ook in de provincie Lug uh, Limburg liever. De wind die gaat ook wat toenemen. Eerst waait die matig tot vrij krachtig met windstoten zo ergens tussen 50 en 60 kilometer per Uur, maar tegen vanavond gaat die wat harder waaien met een windstoten rond 70 km per uur. Het is wel nog altijd heel zacht voor de tijd van het jaar, met 9 tot 11 graden in Vlaanderen en Brussel. Vanavond en vannacht, ja, die wind dus, hè, met die windstoten van 70 km per uur, aan zee misschien zelfs tot 80. Af en toe kan er ook wat regen vallen vanavond en vannacht, maar tegen de ochtend zou het dan opnieuw stil aan droog moeten zijn. We verwachten dat zo rond 6 à 7 uur morgenochtend de meeste regen verdwenen is. En dan krijgen we morgen een, een zonnige dag met mooie opklaringen, afgewisseld met een paar wolkenvelden. Nee. Maxima rond de graad of 11 En ja, opnieuw toch wel veel wind. Windstoten, 60, 70 kilometer per uur. Dus ja, die wind, dat blijft toch wel een dingetje de komende dagen. Ook donderdag bijvoorbeeld, met dan wel lang droog weer. Pas avonds gaat het regenen en dan vrijdag draaien we dat om. Dan starten we nat, maar al snel wordt het zonnig en volledig droog. Goedemorgen. Dankjewel. Goeiemorgen. De nationale goedemorgendag. Je viert hem uitgebreid. Uh, ja, en wat ik heel fijn vind, ik leer ook goedemorgen in andere talen. Er komen ook internationale dingen binnen. Yves Kools uh, zegt: Buenos Dias vanuit Boulas Murcia of Gen Dobry, uh, dat is uh, Pools. Dus voilà, goedemorgen, Gen Dobry. In Roesela zeggen ze gewoon. Goedemorgen, waarschijnlijk, Jean-Pierre van Toornout. Goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Ja, ik moet nu wel zeggen, bij jou is het een beetje tegengevallen. Want, lieve mensen, luister eens goed, wat is er gebeurd, Jean-Pierre? Ja, wel, dus uh, deze morgen een uh, goede nachtrust. Sta ik op. Ik zeg: Goeiemorgen, morgendag. Je hebt uit de badkamer in de spiegel gekeken. Goeiemorgen, je in de spiegel geen enkele reactie. <lacht> oh, oh, garme Jean-Pierre. Oh, maar krijgt er eentje van ons. Een goede morgen Jean-Pierre van ja. Toernhout, uit Roeselaren. Dankjewel. wel. Geniet ervan, geniet ervan. Man. Waar en wanneer laat je jouw goede morgen horen en zien? Vier mee met de Nationale Goede Morgendag. Dit luif van Softcell. Goedemorgen België, zegt Suzette Heijden nog. Er was nog iemand die. Bonjour Belgique. En goedemorgen uit Eremboligem van Herman. Intussen is er een fotosessie aan de gang in uh, de Radio 2-studio. Met heel bijzondere dingen. Wat zie je? Ah, wel, uh, wij hebben heel prachtige uh, drinkenbussen van Goedemorgen Morgen. Helemaal met het logo erop. De mooie roze en gele kleuren. Ik denk dat er ongeveer één liter in zit en het uh, blijft uh, lekker warm. Of koud. koud. Ze zijn Drinken. uniek. Ja, er zijn er maar een paar van. En weet je wat, lieve luisteraar? Jij kan ze gewoon krijgen. Maar binnenkort staan ze op onze Instagram. @goedemorgen .morgen. Volg dat daar en volg de instructies. En dan kan je die krijgen. Weet je niet hoe ze eruit zien? Ga nu even naar de app. Dan kun je ze zien staan in onze studio. En op dit moment... Nieuws uit je buurt krijg je zo eerst Charlotte. Goedemorgen, Verkeersinstituut Vias wil een verbod op systemen die mobiele flits- en alcoholcontroles verklikken. Bestuurders gaan er net sneller doorrijden op plaatsen waar geen controles gemeld zijn. En dat geeft volgens Vias een vals gevoel van veiligheid. En het is vandaag 15 jaar geleden dat Kim de Gelder een aanval pleegde in kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde. Hij drong de crash binnen en stak er twee baby's en één verzorgster dood. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Elsbrand. Goedemorgen. In Minderhout bij Hoogstraten is een jonge fietser van 12 gisteravond om het leven gekomen, toen hij werd aangereden door een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de De Smetstraat met de weg. Vermoedelijk gaat het om een dodehoekongeval. De vrachtwagenchauffeur had niet gedronken en ook geen drugs gebruikt. En in Kasterlee heeft een vrachtwagen gisteravond een ravage aangericht op de Reti'se baan, de drukke verbindingsweg tussen Reti en Kasterlee. Een kraan die op de vrachtwagen stond, raakte een boom die wat lager over de weg ging. De chauffeur van de vrachtwagen verloor de controle over het stuur en raakte nog enkele andere bomen. De chauffeur was licht gewond, maar een vijftal bomen raakte beschadigd. De brandweer heeft ze omgezaagd omdat ze dreigde om te vallen. Op de speelplaats van het technisch atheneum in Capelle is gisterochtend een zelfgemaakte brandbom tot ontploffing gebracht. Waarschijnlijk door enkele leerlingen van de school. De politie is met een onderzoek gestart. Tom de Gent van politiezone Noords. Een tweetal leerlingen... Uh... Wordt behandeld momenteel voor mogelijke gehoordgade. Wat op zichzelf al heel erg is, natuurlijk. Maar dit had veel erger kunnen aflopen. Wij hebben wel één of meerdere verdachten in beeld op dit moment. Onze recherche uh, voert momenteel het onderzoek. Het Antwerpse stadsbestuur hoopt dat de regelgeving rond prioritaire voertuigen nog wordt bijgestuurd. Dat bleek gisteravond tijdens de gemeenteraad. Vanaf 1 februari zouden ziekenwagens, politie- en brandweervoertuigen altijd en overal met de sirene aan moeten rijden. Dus ook s'nachts. Maar dat is in een stad als Antwerpen onmogelijk, zei nva raadslid Johan Klaps. In de nabijheid van kruispunten waar er eventueel gevaar dreigt eh, wordt die sirene effectief geactiveerd. Maar na dat kruispunt wordt die ook zo snel mogelijk terug afgezet om de mensen, zeker s'avonds en s'nachts, eh, zoveel mogelijk rust te gunnen. Je zal maar in pakweg de Sint-Vincentiusstraat wonen naast het ziekenhuis met de spoeddienst en daar eh, de sirene 27 keer per nacht eh, voorbij horen komen. Dan is het gewoon gedaan met slapen.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 De dag start met opklaringen. In de namiddag regen vanaf het westen maximaal liggen rond 9 graden. Vannacht kan het nog wat regenen, ook veel wind dan. Er zijn dan rukwinden mogelijk tot 80 km per uur. Morgen wordt het droog met opklaringen. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag in de app van VRT Nieuws. Op Nationale dag. gaan we precies ook wel gezellig in de file staan. Vertel eens Mona. Ja, dat kan. Vooral richting Antwerpen, want daar sta je nu bijna één uur op de E313 tussen Herentalswest West en Ranst door een ongeval één rijstrook. blijft daar dicht. Op de E34 is in Oelichem de weg vrijgemaakt. Daar verlies je wel nog 20 minuten vanaf Lille. En op de E34 10 minuten bij tussen Eeklo en de werken in Kaprijken nog richting Antwerpen. Op de Antwerpse ring naar Gent 10 minuten bij tussen Berchem en Linkover. Wie naar Brussel wil, die vertraagt op de A12 20 minuten vanaf Strombeek tot de Lampermontlaan. Op de E19 vanaf Mechelen-Noord een half uur bij... want in Mechelen-Zuid is de linkerrijstrook dicht door een ongeval nu. Op de E314 drie kwartier tussen Tieltwingen en Aarschot. Daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de E40 naar Brussel een half uur bij vanaf Heverlee. En op de E411 is dat een kwartier vanaf Overijsse. Op de binnenring rond de Brussel eerst 10 minuten tussen Iteren en Halle. Verder op een half uur van groot Bijgaarden tot de werken in Vilvoorde. En op de buitenring 20 minuten... Bij tussen Eigenbrakel en Tervuren. Pannen met je auto of fiets? De Touring zijn er voor jou 24 uur op 24. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Nationale Goedemorgendag. Heel Vlaanderen is aan het meevieren met die nationale Goedemorgendag. Ik ja, en Leen van Hoogte uh, uit het die zegt: Goedemorgen, mijn ouders zijn vandaag 53 jaar getrouwd. Oh. Mijn papa gaat het niet verwachten, maar langs deze weg wens ik je niet alleen een goede maar ook een heel fijne huwelijksverjaardag. Fantastisch. Nancy Litaert uit Slipskapelle bij Dadiseel in West-Vlaanderen. Goedemorgen Nancy. Goedemorgen, goedemorgen allemaal. Zeg dat we die ook in Dadi's willen mogen vieren. Je had nog een vraag. Ja, ja? ik uh, ben aan het volgen op, de, op tv en ik zag jullie fotosettie en ik vond het. Flessen prachtig. Ja, die en drinkflessen. Dacht, omdat je zei via Instagram, ik zeg, zou je het ook kunnen, eentje krijgen via de app. Zou dat en top zijn. Ah nee, ja, je moet even Instagram volgen. Maar maak die gewoon even aan, die blijft er een hele hele dag opstaan. Geen probleem. En volg ons, hetgoedemorgen.morgen. Dan kun je er misschien wel zo eentje krijgen. Hoe tof is dat, Nancy? Ja, de... <lacht> oké. <Okay. lacht> Tuurlijk, doen. Nancy, go. Ja. Het is okay. vandaag de dag om nieuwe dingen te proberen. Ja, oké, oké. Ja, dag. Goeiemorgen. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.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 u als tuinierster van een gloednieuwe camionnet? Ja! Maar ja... Wilt u uw welnessaak laten verven in een spiritueel violet? Oh ja! Maar ja... Of met uw courierdienst investeren in een raket? Oh ja! Maar ja... Ga van ja maar ja naar ja! En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft. Een trektocht door het Atlasgebergte? Of een yogatrip in Thailand? Ieder zijn eigen idee van vakantie. Vind uw droombestemming op het Vakantiesalon van Brussel van 1 tot 4 februari in Brusselse Expo. En ontdek Marokko als gastland. Info en tickets op vakantiesalon.eu.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 Angie presenteert goede gewoontes op dinsdag. En voor Caro is dinsdag jogdag. Dan jocht ze, wat was het, vijf kilometer? Uh, twee zal ook wel goed zijn, hè. Maar stop. Deze dinsdag is het ook check and save dag. Dan geeft Caro haar meterstanden in op de site van Angie. Omdat ze weet dat wie vorige winter de check and save deed, dubbel zoveel energie bespaarde. Voilà. Maak ook een maandelijkse gewoonte van de check and save van Angie en bespaar op je energie. Angie, al onze energie gaat naar jou. Radio 2 Goedemorgen, morgen. Jouw goeiemorgen telt voor 2. VRT Radio 2 Do you ever feel like a plastic bag? Drifting through the wind. Wanting to start again. Do you ever feel just so paper thin? Like a house of cards. One blow from caving in.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 Katy Perry op nationale goeiemorgendag. Goedemorgen aan de ouders en mijn vriend Peter van Marijke de Koster. Ook wel mooi dat je op die manier mensen ook samen kan brengen. De groetjes en op de radio. Het werkt nog altijd. Het is de nationale goeiemorgendag, maar er is nog een andere dag en dat is heel heel gek op zo'n ja, mooie dinsdag zeg maar. Morgen. Je hoorde het alleen in het nieuws. 15 jaar geleden gebeurde er iets waardoor ons land compleet in shock was. Herhaal nog eens, Charlotte. Kim de Gelder is toen Fabeltjesland binnengedrongen. Dat, dat is een kinderdagverblijf in Dendermonde. Hij heeft daar drie moorden gepleegd op twee baby's en een kinderverzorgster. En heeft ook een moord gepleegd op een vrouw een paar dagen daarvoor. Een 72-jarige vrouw bij haar thuis. Dus hij heeft vier moorden op zijn geweten en 25 moordpogingen. Hij heeft daar levenslang voor gekregen in de tijd. Maar het ging niet goed met hem in de gevangenis. Dus is hij naar een forensisch psychiatrisch centrum gebracht. Wat eigenlijk wil zeggen dat dan aan zijn Gezondheidstoestand gewerkt wordt. Ja. Als het daar beter gaat, dan moet hij wel terug naar de gevangenis. Dus ja. slang blijft wel. Daar spreken ze nog over in Dendermonde natuurlijk. Piet Buijsen, die was toen burgemeester in Dendermonde. Piet, goedemorgen. Goedemorgen Peter en goedemorgen iedereen. Het is intussen 15 jaar geleden. Ja. Hoe, hoe kijk jij terug naar die dag, Piet? Ja, het is 15 jaar geleden, maar het lijkt alsof het gisteren was. Dat is een dag die letterlijk in het geheugen gegrift staat. Uh, het is natuurlijk het moment dat je het nieuws krijgt, dan... dan is er een vorm van ongeloof, maar ik ben dan ter plaatse geweest. Ik ben gelukkig niet binnen geweest, want het was te verschrikkelijk wat er gebeurd is. Maar er was een onnoemelijke chaos op dat ogenblik. En ja, dan zijn we gestart met een aantal zaken te maken. Een opvangcentra openen, per centrum openen, ministers ontvangen. Maar vooral ook contact met de slachtoffers en hun aanbestaanden. Het was een, uh, ja, een dag van gierende emoties. Ja, intussen zijn we 15 jaar later. Wat heeft die gebeurtenis met Dendermonde gedaan? Wel, het heeft toch wel een, een, een collectief momentum van, van een zeer groot verdriet. Want de mensen die betrokken waren bij Faberisch je hebt natuurlijk de nabestaanden van de slachtoffers die pas door Charlotte genoemd zijn, maar er waren zoveel andere betrokken. Er waren nog andere kinderen, die zijn ondertussen 15 jaar ouder, maar die hebben ook allemaal families, grootouders, vrienden, kennissen, de hulpverleners die erbij betrokken zijn. Dat was echt een, een, een golf van emotie door onze stad. Maar we hebben dan ook nadien een golf van... Van solidariteit en gedragenheid gekregen. Waarbij iedereen zegt: we moeten schouder aan schouder staan. om deze zwaar getroffen mensen nabij te zijn. En dat verschrikkelijke nieuws heeft, wat dat betreft, dan ook nog wel, nog wel een warmte met zich meegebracht. Wat, wat heel veel deugd gedaan heeft. Beetje... En solidariteit uit heel het land. Ja, een beetje courage in die gekke tijden. Er zijn voor alle duidelijkheid: er zijn geen herdenkingen meer, Piet. Nee, we zijn daarmee gestopt na tien jaar. Hebben we hebben dat gedaan in, in uh, samenspraak met alle. We gaan dat nog één keer doen per jaar. En we gebruiken daarvoor 11 november. De dag waar we nadenken over zoveel gesneuvelden van de oorlogen. Maar ook bij ons in de stad aan degenen die door gezienloos geweld getroffen zijn. Een hele mooie viering met heel veel kinderen bij een passend moment. Omdat we vinden dat als je zo'n herdenking doet, de allereerste jaren nadien was er massaal veel volk. En je voelt dat dat dan toch wel iets minder tot de dagelijkse realiteit van alle dendermondenaren gaat behoren. En op een bepaald moment wordt het dan uiteindelijk misschien een herdenking met een handjevol mensen. En dat is maar ik denk dat er niemand is in Dendermonde die vandaag niet aan die verschrikkelijke dag, maar vooral aan de mensen en de kinderen die betrokken waren, denkt. Ja. En die solidariteit laat ons dat vooral houden. Oud-burgemeester Piet Buis uit Dendermonde maakt er op een gekke manier toch nog een mooie dag van. Ja, het zal een, uh, een rare dag zijn, maar toch goedemorgen aan iedereen en vooral goedemorgen aan de Dendermondenaren. We zouden vergeten wat er in Dendermonde gebeurd is 15 jaar geleden. Imagine van John Lennon. nationale. dag. De eerste officiële nationale goedemorgen dag vandaag. En dat los in de week van de Belgische muziek dat riekt naar een goede combinatie. Dus hoor en zie je nu twee Eurovisie Songfestivalhelden, die je ook zal zien op de Mia's morgenavond live op VRT1. Goedemorgen Gustaf. Goedemorgen. En goedemorgen Sandrine. Goedemorgen. Ja jongens, leuk leuk. En ook twee vrienden hè. Dat is wel heel duidelijk. Wie zijn... Ah, maar, jullie zijn alleen maar op camera's hè. <lacht> Maar vooral geschitterd op dat Songfestival vorig jaar. Hè. We zijn ongeveer een jaar later intussen, Gustav. Ja, hoe zit dat een dik jaar later met jouw carrière en jouw leven? Uh, ja, het is, het is wel heel hard veranderd. inderdaad. En ook, uh, ik had het naïeve idee dat na het Songfestival alles wel zou uh, terug normaal worden. Wat dan normaal is in mijn leven, tenminste. En het is niet meer gestopt. Maar ben ik ben heel blij om voor alle duidelijkheid. Je bent zevende geworden ook. Dat is <lacht> fantastisch. Ja, ik heel ben blij, heel blij. En ook de meesten zijn heel mooie ik op het einde van dat verhaal. Ik dus ben, ben heel content. Het is echt ook internationaal intussen. Hè? Je zou misschien binnenkort hulp kunnen vragen aan Tom Waas die laat dus een jacht bouwen om mee te gaan zeilen voor tv-programma's. Oh. Zodat niks zijn kun je heel de wereld rondvaren. Ja, um, als jij het geld hebt voor uh, dat te doen, dan... Uh, en, dat, en dat gaat vooruit. Hè? Je komt zeker ook altijd op tijd en zo. Ja, ze, geef jij nog les? Uh, ik ik geef deze maand nog een laatste maandje les. Hè. Dan ga ik even een aantal maanden even, uh, het afbouwen. maar Niet, ja. niet, niet, uh, niet permanent, maar uh, ja, ik moet eigenlijk al sinds vorig jaar aan een plaat bezig zijn. <lacht> en daar is nog niks van in huis gekomen. Dus ik moet er even tijd voor maken. Even ja. pauze en dan die plaat maken. Ja. Zeg, Sandrine, jullie brengen zo meteen een erg straffe versie van Goedemorgen morgen van Nicole en Hugo. Hoe goed is jouw goedemorgen? Ben je een morgenmens? Ik ben echt een goeiemorgenmens. Ja. Ik heb dat van mijn papa die is ook zo. Iedereen kende die vroeger in de wijk als de man die al fluitend door de straten liep. En dat begon al van s morgens vroeg. En die maakte ons ook altijd wakker met zo'n ochtendnummer. Hè? Uh, wacht, hè. hoe ging dat nu weer al? Voordat wij naar school gingen... Uh, kwam hij binnen in ons kantoor. Kousen aan, om eindelijk op stap te gaan. <lacht> Vergeet zorgen van de trooseloze morgen op de kermis. <lacht> op de kermis. Niet zo. Dat was zo'n nummer waar hij zelf mee is, mee is opgegroeid. En die deed dat dan al. Maar ik was dan vroeger wel degene die zo... Nee, die kousen aan. Kousen aan. Uh, maar ik ben wel echt een ochtendmens. Ja. Nu, goedemorgen, morgen. We hebben de titel aan overgehouden van deze ochtendshow. Vooral een klassieker van Nicole en Hugo. Wat hebben jullie ermee gedaan, Gustave? Gewoon in eerste plaats um, het een beetje um, minimalistischer aanpakken, denk ik, sowieso. Maar eigenlijk kom ik tot de constatatie dat dat nummer is al echt heel straf geschreven Je kunt er eigenlijk... Je kunt, er niet, je kunt niet het heruitvinden met dat nummer. Je moet gewoon trouw blijven aan dat nummer. En eigenlijk was dat een beetje... Het nummer heeft de weg zelf geweest, denk ik, tijdens mm -hmm. repetities. En wel. Onder de indruk van dat nummer heb ik het goed geschreven. Er staat een piano klaar. Mm. Er staat een podium klaar. Het Radio 2 podium in onze loft. Ga er naartoe. Trek je kousen aan en ga. Ja. <lacht> <lacht> Lieve luisteraar, als je mee kan kijken, live op VRT1 of in onze app van Radio 2 en deel meteen je goeiemorgengevoel in die app. Wat voel je? Bij de versie van Goedemorgen, morgen van Gustav en Sandrine. Stef en Sandrine, jullie zijn klaar? Die zijn jullie. Goedemorgen, morgen, goeiedag. Blij dat ik je weer. Gezag. Goeiedag dag iedereen. Dank u wel dat ik er weer bij mag lopen, zingen, dansen. Goedemorgen morgen. Ik ben blij, want ik mag er immers weer al bij. Schijn. Dank u, morgen, dat ik mag zijn. De wereld is een schouwtoneel dat wij bespelen. Voor iedereen zijn luchtkasteel om van te delen. En krijgen we niet al te wereld kan ons niet schelen. Het minste deel sensationeel Goeiemorgen, morgen Goeiedag Goeiemorgen, goeiemorgen Belij dat ik je weer Beleven mag Goeiemorgen, goeiemorgen Goeiedag Allemaal Dank u Morgen voor het onthaal de wereld is een schouwtoneel dat wij bespelen. Voor iedereen is er kasteel om van te delen. En krijgen we niet al, de wereld kan ons niet schelen. We vinden ook het minste deel sensationeel. De wereld is een schouwtoneel dat wij bespelen. Iedereen is een luchtkasteel Om van te delen En krijgen we niet al te veel het kan ons niet schelen We vinden ook het minste deel Alsjeblieft. Gustave Sander in live in Goeiemorgen Morgen. Ja, bij ons, Raf de aanstoker van de nationale Goeiemorgendag. Wat vond jij ervan, Raf? Tot nu toe, vanmiddag. Ja, maar Ja, maar de song was toch onwaarschijnlijk goed, zeg. Ja. Ja, heel mooi. mooi. gebracht ook, ja. Heel veel mooie reacties die binnenkomen. Lucien Tak zegt hoe zalig mooi zo. Twee fantastische stemmen. En heel seren prachtig. Marleen Roema, ik krijg er een warm gevoel van. Hoe mooi is dat? Uh, Isolde Butteneer zegt, Gustave, verdient. een Mia, een kastaar, een gouden oog. Weet ik veel wat nog allemaal. Alles wat hij maar, maar wil. Ja, het is schandalig eigenlijk. Gustave en Sandrine zijn onderweg. Het straffen is... Ja, die Gustave, morgenavond staat hij op de Mia's. Vier of vijf keer genomineerd. Ja. Maar die zit in categorie met Pommelin Thijs. Dat, ja, is... Da, da, dat is hard, hè. Dat is heel hard. Dat is ook zo hard man. ja. Dat is hard, want hij zou het zeker en vast ook verdienen. Maar goed, het was, het was natuurlijk wel een prachtige... Zeg, het straffen is... Rafa uit Zwijnaar, hebt ervoor gezorgd dat we die nationale Goedemorgendag kunnen houden. Maar normaal gezien, moet jij vandaag ergens anders zijn. Vertel eens. Uh, ik was op vakantie. Ja, dus je hebt je, je vakantie afgezegd voor ons? Wij hebben alles afgezegd om hier bij jullie te mogen. Hoe mooi! Ik vind dat wel zeer indrukwekkend om echt iedereen een morgen te wensen. Ja, en toch dat... je geld niet kwijt. Uh, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Maar uh, de keuze was rap gemaakt hoor. Als wij naar hier mochten komen en meegenieten van de morgendag, dan moesten we er toch bij zijn. Het is ook een mini-vakantie eigenlijk. He, Het toch? Is een, een fantastische belevenis. En waar ging je om aangezien naartoe gaan? Wij gaan uh, vijf jaar, uh, vijf maanden uh, per jaar gaan wij naar een uh, plaats in uh, Ober, Oostenrijk. Dat is oh. aan de. Tsjechische grens, het ja. drie landenpunt Met Duitsland zeg je Oostenrijk. Het voordeel is, hè, Oostenrijk, hè, dat blijft daar liggen. Dus dat loopt niet weg. Geen enkel zorg. <laughs> Hawa en Adam leren elkaar kennen via een speciaal dagboek. Alles wat ik hierin schrijf, kan Adam lezen. En omgekeerd. Al snel merken ze dat er iets vreemd aan de hand is. Wat is er gebeurd? sinds ik in coma ben gegaan. Kunnen Hawa, Adam en hun vrienden het mysterie oplossen? En zullen ze elkaar ooit ontmoeten? Vertrouw niemand. Ontdek de nieuwe spannende reeks. Hawa en Adam. Elke woensdag in de Ketnet-app en op VRT Max. In Pijmo gaat low, low, low, low. Nu solden tot min 70%. Tegels, nachtuursteen, parket, in Permo. Deze zondag extra open. Ook zondag bij X2O Badkamers straffe zolderacties met tot 70% voordeel ten opzichte van de adviesprijs. Amaya, de mens zou voor minder enthousiast in zijn bad springen. X2O, ga voor meer badkamer. De prijzen die gaan low, low, low, low. Nu solde bij Impermo. Vinieltegels met handig kliksysteem aan 16,99 euro per vierkante meter. En keramisch parket aan 14,99 euro. Tegels, nachtfeesten, parket in Permo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 ik heb een supercoole truc geleerd in de Bau Academy. Bau Academy? Wat is dat? Dat is zoals op school, maar dan nog cooler. Je leert er alles over bouwen en renoveren. Bau vanaf 17 februari in Brussels Expo. Info en tickets op batibouw.com Super! Trixo, Trixo Jobs gaat dubbel zo hard voor jou. Trixo vindt voor jou de perfecte match. Oh. Met dubbel zoveel bedrijven. Oh. En wel dubbel zo snel. Dus dubbel zoveel kans. Een uitzendjob waar je dubbel content van bent. Woehoe! Solliciteer snel op TrixoX.be Trixo, dubbel zo sterk in huishoudhulp en uitzendwerk. Trixo, Trixo. En hoe zorg je ervoor dat je met een goeiemorgen de leerlingen op school op tijd laat komen? Goed verhaal. Straks allemaal hier in Goeiemorgen Morgen. Elke dag, telk voor 2, Radio 2. Het is acht uur exact, de zon is een beetje op en er is nieuws met Charlotte. Goedemorgen. Verkeersinstituut Vias wil een verbod op systemen die mobiele politiecontroles verklikken. En vijftien jaar geleden doodde Kim de Gelder twee baby's en een verzorgster in kinderdagverblijf Fabeltjesland. Verkeersinstituut Vias wil een verbod op alle systemen die de locatie van mobiele politiecontroles aangeven. Uit de nieuwe studie blijkt dat één op de drie bestuurders één of meerdere radarmelders gebruiken. En dat zijn dan zowel gratis als betalende apps. Daar kan iedereen melden waar er precies controles zijn. Die melders zijn volgens Vias gevaarlijk omdat ze veel afleiden en omdat mensen onder invloed een andere weg gaan nemen. Opvallend is ook dat bestuurders die de app gebruiken meer boetes krijgen. Als het gaat over snelheidscontroles, als je die gaat verklikken, wel, dan weten we dat bestuurders die zo'n apparaten hebben, dat die proberen de controles te omzeilen. Maar toch hebben ze 50% meer verkeersboetes voor overdreven snelheid dan bestuurders die niet zo'n systeem hebben. En dat komt omdat mensen denken dat ze dan buiten die controles ongebreidelijk te gang kunnen gaan en veel te snel kunnen rijden. In Deinze in Oost-Vlaanderen is een arbeider van 25 gestorven in een vleesverwerkend bedrijf. De man werkte aan een machine die voedingswaren heel snel op zeer lage temperatuur invriest. Hij werd onwel en overleed kort daarna. Mogelijk was het door een defect aan de machine en was er plots zuurstoftekort. Er wordt nu onderzocht hoe dit kon gebeuren. De Special Forces van België zijn dringend op zoek naar nieuwe recruten. De selectieprocedure is daarom sinds deze maand ook veranderd, want je moet geen eerdere opleiding meer gevolgd hebben om je kandidaat te stellen voor de elite-eenheid van het Belgische leger. En dat is nodig om meer jongeren aan te trekken, zegt Christophe Comer van de Special Forces. Als we dan uitlegden van je zou eerst een andere job moeten kiezen binnen Defensie, een drietal jaar in een eenheid blijven, merkten we dat die mensen vaak afhaakten, dat dat drie jaar te lang is. De mensen die dan toch de stap waagden, merkten we ook dat in die drie jaar er veel kan gebeuren. Andere interesses worden ontwikkeld, een andere gezinssituatie. Mensen krijgen blessures. Dus er waren er niet veel die het traject nog starten. De selectieprocedure is wel erg zwaar en duurt ook lang. Als je zelf kandidaat bent om te starten, dan mag je niet ouder zijn dan 30 jaar.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 ...toestand te brengen. Maar op dit ogenblik lijkt mij dat zeer moeilijk te zijn. Israël heeft volgens Amerikaanse media een staakt het vuren van twee maanden aangeboden aan terreurgroep Hamas, en in ruil moeten ze dan alle gijzelaars vrijlaten. De Israëlische regering krijgt al maar meer kritiek in eigen land, omdat ze te weinig zou doen in de oorlog om gijzelaars vrij te krijgen. Een officiële bevestiging van het voorstel is er nog niet. En de Amerikaanse Coco Gauff heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finale van de Australian Open tennis. De nummer vier van de wereld haalde het in drie sets van de Oekraïnse Marta Kostyuk. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het Antwerpse stadsbestuur hoopt dat ziekenwagens hun sirenes s'nachts toch niet hoeven op te zetten zoals een nieuwe regel stelt. Dat is nefast voor de nachtrust van de bewoners, stelt de N-VA. En in Nijlen is er ongenoegen over de spoorwegovergangen die vaak dichtgaan. De dag start met opklaringen, in de namiddag regen met maxima tot 9 graden. Morgen wordt het droog met opklaringen. Meer nieuws uit Antwerpen over een uur of in de app van 14 Nieuws. Een dinsdagochtend een nationale goedemorgendag. ook een beetje nationale file dag, want we zitten bijna aan de 300 kilometer zie ik. Mona, goedemorgen. Goedemorgen. Inderdaad, een lange file richting Antwerpen op de E313, 1 uur extra tussen Herentals West en Randst. Dat komt nog altijd door dat ongeval daar. Er blijft één rijstrook afgesloten. Verder richting Antwerpen, 20 minuten vanaf Boom. Op de E17 een kwartier bij vanaf Haasdonk. Daar is nog eens een ongeval gebeurd waar je moeilijk voorbij kan. En op de E34, tien minuten extra tussen Eeklo en de werken in Kaprijken. Op de Antwerpsring naar Gent verlies je 10 minuten tussen Berchem en Linkeroever en dan heel wat files richting Brussel. Op de A12 in Aartselaar goed uitkijken voor een defect voertuig op de rechterrijstrook. Verder 20 minuten bij vanaf Strombeek. Op de E19, drie kwartier vanaf Rumst, want in Mechelen-Zuid is de linkerrijstrook nog eens dicht door een ongeval. Op de E314 een 10 half uur extra tussen Tieltwingen en Rotselaar. Hetzelfde vanaf Haasrode en 20 minuten vanaf Overijs naar Brussel. Op de binnenring rond Brussel dan 10 Minuten tragerijden tussen Iteren en Halle. Verder op 35 minuten van groot Grootbijgaarden tot de werken in Vilvoorten. Op de buitenring 30 minuten tussen Eigenbrakel en Tervuren. En in Brussel is door een ongeval richting Koekelberg de rechterrijstrook afgesloten. tussen de Hallepoorten en de louisa tunnel Subaru, safe, fun, tough. Belangrijke vraag van Isabel binnengekomen, zeg. Ja. Goedemorgen, Leuk idee van de Nationale Goeiemorgendag. Waarom beperk je dat tot Vlaanderen? Wij wonen in Wallonië. En wij doen ook mee. We hebben onze affiche uitgehangen. ideeën Voor Isabel en al die andere goeiemorgen, mensen. Goeiemorgen. Ja. Goeiemorgen. en Kim. I want you to want me. De zanger van Cheap Trick is jarig, Robin Zander, wordt vandaag 71. Gelukkige verjaardag en goedemorgen Robin. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Het is vandaag 23 januari. Dit is de dag dat je hoorde op Radio 2: dat mensen weer lekker gaan aanschuiven aan de uitverkoop van de fan. Ik blijf onder de indruk. Er was dus gisteren op de regionale televisie. Ja. Bij ons was er een vrouw en die is speciaal gaan aanschuiven voor dit: een wafelijzer van Poop maar een afleid van Pop Troll. Ik snap het echt. Ja, hè? Je gezien, het is kei schattig, het is zo'n pootje van een hond. Ik, ik ben helemaal mee. Bon, ze doen maar, hè. In de voormiddag is er zon, daarna weer regen, een beetje gekke week. Maar we hebben daarnet net al de eerste Nationale Goede officieel gevierd met een oh, topversie van Goede Morgen Dankjewel Gustave, dankjewel Sandrine. Mensen vonden het geweldig. Oh. Ja, jullie wat tevreden over? Zeker. Absoluut, Zeker. ja. Gelukkig, hè. Zing morgenavond, ja, trouwens, die, uh, die Mia's morgenavond, de grote muziekprijzen, hoeveel keer ben je nu genomineerd? Vier, vier keer. Je gaat toch ook een paar winnen? Ja. Ja, ik hoop het, ik hoop het, ja. Ik hoop het ook, ja. Ik, ik het ook, ja. ja. ja we hebben het erover gehad. Pommelien Thijs zit ook in die categorie. Oh, Ze kan is... toch niet alles dat mee naar, naar huis nemen? Luister, ja, luister. Het zou beleefd zijn, moest ik er een eentje kunnen krijgen. Ja, <lacht> komt. Ja. komt goed, natuurlijk. maar ja, Belangrijk van morgenavond. Doe jij ook mee, Sandrine? Hè? Ja, ik ja. doe ook mee. Uh, hoe zit het met de outfit? Want die is belangrijk op zo'n event. Zeer speciaal. Ja. Vertel. Ja. ja. En als het zo wordt, gaan we altijd vragen creëren. Ja. Uh, ja. Um, maar ik mag niet niet veel prijs geven, want het gaat wel echt iets, toch wel um, in het kwadraat iets zijn van, van outfits normaal. Is het, het op is. elkaar afgestemd? Ja. ja. Dat wel. Ga hmm, je ook een goed dragen? Nee, dat niet. Ga nee. jij een rok dragen? Nee, dat ook niet. Okay. Ja, we moeten kijken. Morgen halen we die slide bij ons op 14 met Niels, die het allemaal presenteert. En goedemorgen Marlies Eikolt uit Essen. Ja, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Zijn ze intussen opgedroogd, jouw tranen? Want jij was aan het wenen daarnet. Vertel. Ja, ja, ja. ja het ontroerde mij heel erg. Oh. De mooie stemmen en, en, uh, en de mooie combinatie. En het liedje op zich, natuurlijk, doet er weer aan Nicole en Hugo denken. Ja. Maar goed gedaan. En, uh, ja... Dank je wel. Ik wens jou een zeer goede morgen, Marlies. Dank je wel om mee te vieren. Ja, natuurlijk, het Songfestival, ik ga het er nog even over hebben. Er zijn artiesten die een paar keer meedoen. Mhm. Mm Bestaat dus dat, weet je? Mm -hmm. Zoals de winnares van dit jaar, Lorraine. Die heeft dat ook al twee keer gewonnen, hè? Ja. Wow. Zou je het opnieuw doen voor ons land? Die vraag is nog wel gesteld geweest de afgelopen maanden. Um... Ik denk dat we echt een, als ik het zelf zeg, een goede beurt hebben gemaakt Dan wordt het altijd wel meer tricky om terug te gaan Want dan moet altijd, je moet het beter doen, gewoon zo simpel is Moest het echt nog een hele goede song zijn En ik voel dat ik het echt nog beter kan doen dan zou ik het doen Maar dan moet het echt wel helemaal kloppen wel. Ik hoor dat het kan Ik denk het wel <lacht> Sandrine, doe je dat mee? Uh. Het zou ook wel goed zijn, jullie, met je twee. Ik zo. hoor dat ook kan. Het gaat ook, naar het Songfestival. Maar ja, zo'n duur, zo, ja. zo, Gustave en Sandrine. Ik probeer ze al, al maanden te vertuigen hiernaast <laughs> mij. En het is mijn wisselend succes. Maar ja, stel je voor, Gustav en Sandrine, Gustin, of zo'n draaf, zou mooi zijn. Ik zie, oh, ik zie het zo internationaal allemaal. zo mooi zijn. Maar kijk. Gustin. Het is de week van de Belgische muziek, dus veel plezier met die Mia's morgen. Dank wel. Uh, ik hoop inderdaad voor een paar prijzen. En de winnaar is van vorig jaar, haar nieuwe song, doet het alleen maar beter tegenwoordig. Heb je hem al gehoord? Is lekker hoor. Nee, ik Is it love? Lorene is it. Ze is alleen maar aan het stijgen in de ultratop. Dus het komt helemaal goed. Dankjewel. Merci. Is it love, is it love, is it love? Without a warning, without a sign Will you call me or will you hide? There's a shadow in my mind How do I know it? Is it love? Tell me Goedemorgen, Goedemorgen. De nationale Goedemorgen Dag. Toffe mensen, hè? Heel toffe oh, mensen. Heerlijke keer met Gustave en Sandrine. Maar lieve luisteraar, ook jij, want Griet bare uit Rotselaar. Goedemorgen, Griet. Goedemorgen. Jij bent op dit moment goedemorgendag in Polen aan het vieren. Vertel dat eens. Well, uh, ik ben uh, hier gisteren aangekomen in Polen voor uh, de kickoff van een nieuw Europees project. Dus uh, ik ga straks uh, naar de campus met uh, partners vanuit uh, Istanbul, Porto, Roemenië. En uiteraard de coördinerende partner hier in uh, Polen, in Dabrowa Gorznika. Zoiets, ik weet nooit wat ik het moet uitspreken. Mm. Ah, Porto, lekker. <laughs> lekker. Zeg je weet je al hoe lekker. ze daar goedemorgen zeggen? Want ik, ik had het hier straks in de app en ik heb het geoefend, maar ik ben het vergeten. <laughs> um, als ik mij niet vergis was het um, dobervetje of zoiets. Dat, was nu ja, dat is goed. En kan heel kwaad zijn, want ik denk dat hij aan het luisteren is. En ik ga kwaad zijn dat ik het niet meer weet. Is <laughs> maar, Griet, Misschien belangrijk, als je dan toch belangrijke Europese projecten doet. Een Europese dag. hoe goed zou dat zijn? Heerlijk, hè. Heerlijk, hè. Maar uh, met die partners is het altijd... Geen, uh, ja, dat is altijd een uh, ja, heel erg goeie morgen zeggen als we elkaar zien. En natuurlijk, uiteraard, hoort aan de en drie kussen bij je. Dat is ook zoiets, ja. Een totale plaatje. Ja, ja hoe ver ga je dan met je morgen? Ah, oh, je gaat echt wel lekker ver. Aan de griet zal het niet liggen. Het is de, trouwens Jen Dobry. Nee, zeker niet. Nee. Super. Jen Dobry in het Pools. Jen Dobry. Dank u wel om ook in Polen de nationale morgendag hier te vieren. Een heel fijne ochtend en nog eens een morgen. Goedemorgen ook voor jullie. En trouwens mag ik nog even zeggen dat ik die de versie Goedemorgen heel erg mooi vond deze ochtend. Ja, ja, zeker weten. Straks kun je me allemaal herbekijken op hetgoeiemorgen.morgen, onze Instagram. Fijne ochtend. Dag, Echo. Het zijn solden bij Ego. Profiteer van 30% korting op je nieuwe keuken en 5 jaar garantie op je elektro. Nu zondag open.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 echo zijn solden bij Ego. Het ideale moment om je interieur mooier te maken. Profiteer van 30% korting op je nieuwe keuken. En gratis 5 jaar garantie op je elektro. Want ook oh, dat is een verandering. Nu zondag open. Wanneer het licht dooft. En de wereld stilvalt. Wat blijft er dan over? Wanneer andere apparaten falen. Is er één dat blijft werken. Een toestel dat geen elektriciteit nodig heeft. De waterontharder zonder elektriciteit. Bij Van Den Borren zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden. Hoe daar? Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo. Oh, cool! Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels. En we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van Den Borren voor het leven. En de laagste all-in prijs voor je nieuwe keuken. Die vind je bij Vandenborg Kitchen. Dit is Vakantie in Spanje, volgens Eliza Was Here. Op ontdekking langs de kust van Andalusië, spontaan uitgenodigd worden voor de beste paella ooit. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht altijd inbegrepen... op ElizaWasHere.be Vandaag zal u in uw woonkamer getuigen zijn van een moord... Na een klein uur zal deze moord opgelost zijn. Maar nog geen vijf minuten later vindt er opnieuw een moord plaats. Tenzij u weg zat natuurlijk. Maar waarom zou u? Want bintje is not a crime. Play Crime, de nieuwe zender met 24/7 crime series en films, nu op uw tv en op GoPlay. Goedemorgen, morgen. Virgin uit de jaren 80, maar toen al niet meer, Madonna. Goedemorgen. De nationale goedemorgendag. Dankjewel om al die Goeiemorgens te delen in onze app van Radio 2. Doet, u, Blijf het gerust doen, maar er zijn ook bekende gezichten die meedoen, want gisteren was hij nog 65-plussers aan het masseren en aan het koppelen <lacht> in Hotel Romantiek bij ons op VRT1. En nu een beetje aan het meevieren met zijn zoon in de crash. Goedemorgen Sven de Leijer. Goedemorgen. Ja, vriend van de show dan toch wel. Zeg maar, ben jij een goeiemorgenmens, ah, ja. Sven? Ja, absoluut. Ik ben niet alleen een goeiemorgenmens, ook een goeiemiddag en een goeienavondmens. Oh. Ik vind dat uh, een <lacht> voilà. goede basis voor enigszins welk contact. Ja, complete kerel jij. Uh, is zo'n Leo intussen al afgeleverd aan de crash of niet? Uh, zo'n Leo is spijtig genoeg ziek vandaag. Dus ah. hij kan niet naar de crash, spijtig genoeg. Ja. Ah, oei. Hij is, ja, hij gaat bij de mama blijven, Allee, bij mijn mama blijven vandaag. Maar ja, de crash bij ons, ja, jullie zijn er ook op bezoek geweest. Hè? Daar hangt het spandoek open uh, aan de gevel. En wij doen allemaal mee. En de eerste kindjes die al een beetje kunnen ballen, die doen ook al... Hallo, zeggen die. Dus het is nog geen goeiemorgen, maar het is wel de goede bedoeling. Ah, oh, ja, ja, ja. Dat is baby's voor morgen. dus dat mag Ja, die grote spandoeken. Moet ik, ja, maar nog even zeggen. Bij ons in Temse hangt er nu ook okay, heel langs de N16. Amai, maar die mensen van de technische dienst van Temse, als ze luisteren, dikke bal, hè, Die hebben daar een compleet systeem gebouwd. Ik denk, als zelfs de nieuwe Jocelyn, is de nieuwe storm zeker, wie heet die? Jocelyn, ja. Als die hier langskomt, zelfs die kan die spandoek niet weglaten. Zeg maar dus, Leo is ziek, maar kan hij al goedemorgen zeggen? Sven? Uh, in onze fantasie alleszins wel. Maar het is uh, ook een, een variant ervan. Het is meer... Kie? Kie? Kie? Dat is wel heel enthousiast. Ki is goedemorgen. Ja, ja, ja. ja? ja. Denk dat we... Het moment dat uw kind GIE tegen Sven zegt, zou ik me toch zorgen beginnen maken. Ik heb gisteren met Gie... Ja, zeg maar. Ik was, zeggen, ik was over het laatst ook heel fier, want hij zei papa. Maar hij zegt ook papa tegen boemba, tegen mama en tegen ieder tweede die erop staat. Ja. Vanteert, dus... is, <laughs> hij is flexibel. Ja, maar je moet veel meer thuis zijn. want Ik heb gisteren naar Hotel Romantiek zitten kijken, waar je dan in Polen koppels in een grote zwaan steekt om een romantisch tochtje te maken op het water mm -hmm. en veel meer. Zeg, stel, stel nu even, je hebt Leo niet, je hebt je madame niet, je bent single. Mm -hmm. Met wie zou jij wel eens willen zwaanen, spendeleier Oh, maar dat zou ik even niet aankomen. De Kijk. vraag is met wie niet. Uh, <lacht> oh, misschien dat we met Kim van ons. <lacht> ja, ik ben ook wel voor zwanen. <lacht> Amicaal bedoeld, hè? Ja, we ik... nee, hebben elkaar zo'n beetje leren kennen. En dat is altijd uh, interessant. Dus ik denk dat kan een tof gesprek worden. Dus. Ah, wel. Ik heb dat daar juist gezegd. Dat ik heel, heel goed ga op Sven De Leier. Dus zie, het is wederzijds. Hè, Peter. Ah, nee. <laughs> Lieve luisteraar van deze show. gehoord het, de media, dat is een oerenboel. Dus onwaarschijnlijk. Dankjewel. Sven De Leijer. Nog een morgen en geniet van de dag. Tot zwaar, ja, ja. Ja. Ja, zei. Laat je Jan Goeiemorgen horen en zien. Vier mee met de nationale Goeiemorgendag.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 is exact half negen zien. Zometeen alle nieuws uit jouw buurt. Eerst Charlotte Kroon. Goedemorgen. Verkeersinstituut Vias wil een verbod op systemen... die mobiele flits- en alcoholcontroles verklikken. Bestuurders gaan er bijvoorbeeld sneller door rijden... op plaatsen waar geen controles zijn. En dat geeft volgens Vias een vals gevoel van veiligheid... En Sander Gillet heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het gemengd dubbelspel op de Australian Open Tennis. Hij verloor de kwartfinale met zijn Duitse partner van een Australisch duo. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Els Brand. Goedemorgen. In Nijlen is er ongenoegen over de vele sporten Spoorwegovergangen die regelmatig dichtgaan door problemen met de seinkasten bijvoorbeeld of omdat er een ongeval is gebeurd. Nijlen telt vier overwegen en omdat ze regelmatig gesloten worden staan er ook geregeld files in de gemeente. De NMBS stelt voor om de spoorwegovergangen te ondertunnelen of te overbruggen maar daar is niet genoeg ruimte voor zegt Schepen voor Mobiliteit van Nijlen Victor de Groof. Los van de, de gigantische kostprijs heb je daar natuurlijk ook wel ruimte voor nodig en ons centrum is eigenlijk zo opgebouwd dat er geen ruimte voor verhandelen is. Op geen enkel van de, van de overwegen. Dus je hebt voor een brug van tunnel heb je echt wel heel veel ruimte nodig. Dat is wel zeggen dat je ook heel veel zou moeten onteigenen. En dat is echt niet, uh, niet de bedoeling. De NMBS stelt ook nog voor om enkele overwegen te sluiten. Om te bekijken wat de beste oplossing is, gaat Nijlen een studie bestellen.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 In de stad Turnhout gaat de Klein-Engeland hoeve en de omliggende gronden zoals de tuin aankopen. De hoeve is het bezoekerscentrum van het Turnhout Svennegebied. Het is de bedoeling om de hoeve nog verder toeristisch uit te spelen. Ze ligt ook in de buurt van het Belse lijntje, een oude spoorwegbedding naar Tilburg. Dat is nu een fietsroute. Schepen Francis Stijnen. We hebben toch wel wat contacten met Nederland om die as verder uit te bouwen toeristisch. Dus ik denk dat daar zeker het verder uitbouwen van dat bezoekerscentrum een punt is. Want dat is er nu wel, maar ik denk dat daar nog heel wat extra potentie is om, om dat uit te bouwen. Ik uh, denk dat het ook verder een stopplaats kan zijn, verder nog voor mensen die fietsen, die wandelen daar in de buurt. Uh, en die eigenlijk willen kennis maken met, uh, met de regio. In de Klein-Engeland-Hoeve zijn mensen aan de slag die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Je kan er ook logeren. Onder meer mensen met een kleiner budget kunnen er terecht. En ook daar ziet de stad nog meer mogelijkheden. Dus dag start met opklaringen. In de namiddag regen vanaf het westen maximaal liggen rond 9 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app van 14nieuws. Oh nou, goedemorgen. Goedemorgen. Amai, maar je hebt werk vandaag? Ja, inderdaad. Het is echt een stevige ochtendspits met nog altijd een lange file richting Antwerpen. Vanaf Herentals Industrie verlies je daar 1 uur. Op de e 1.19 goed uitkijken in Peuty. Daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Verder verlies je vanuit alle andere richtingen. 20 minuten richting Antwerpen. Op de Antwerpse ring naar Gent. 10 minuten tussen Berchem en Linkrover. Richting Stabroek staat een defect voertuig in Waaslandhaven Noord op de rechterrijstrook. Richting Brussel een kwartier vanaf Aalst. Ook op de A12 in Aartselaar. Goed uitkijken, daar staat een defect voertuig op de rechterijstrook. Verder verlies je 20 minuten van Strombeek tot de Lambremontlaan in Brussel. Op de E19 1, 1 uur bij vanaf Contig, want in Mechelen-Zuid is de linkerrijstrook nog altijd dicht door een ongeval. Verder wat langzamer rijden tussen Tieltwingen en Rotselaar. Een half uur verlies je vanaf Heverlee naar Brussel en nog 20 minuten vanaf Overijsse. Op de binnenring rond Brussel een kwartier trager rijden tussen Iteren en Halle Verder op 35 minuten van Groot Bijgaarde tot de werken in Vilvoorde op de buitenring verlies je een half uur tussen Eigenbrakel en Tervuren. In Brussel is door een ongeval richting Koekelberg de rechterrijstrook afgesloten. Dat is tussen de Hallepoort en de louisa tunnel Richting Gent 10 minuten aanschuiven tussen Erpenmeren en Merelbeke. Ook vanuit Brugge tussen Nevelen en sint denijs westerem Op de E17 uitkijken in Waregem. Daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Verder langzaam tussen de Pinte en Zwijnaarden. En op de ring rond Gent van Merelbeke naar Destelbergen verlies je nog een kwartier in Laarne. Touring. Onze wegenwachters staan 24 uur of 24 voor je klaar, overal in België. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. De nationale goedemorgendag. Goedemorgen. Hoe kan je zo'n drinkfles krijgen? Vraagt Bartel Narings. Ah, Bartel, ons volgen. @goedemorgen.morgen Op de Instagram Het is ja. wel een mooie drink. En vandaag gewoon onze Instagram-pagina goed in de gaten houden. En daar komt dan alle info op. Het is ook heel mooi, zelfs tot in Hoesheld zijn ze de goede morgendag aan het vieren. Goedemorgen Juri Rooks, winkelmanager van de Aldi in Hoesheld. Goedemorgen Peter, goedemorgen Kim en goedemorgen Charlotte. Goedemorgen collega. Zeg maar Juri hey. tegen het leven, zegt Juri. Wat doen jullie daar aan de supermarkt vandaag? Wel, we zijn hier vandaag, deze ochtend, aan de uitgang en we zijn, uh, aan de ingang en we zijn eigenlijk iedereen aan het bedanken die binnenkomt en een extra goeiemorgen morgen aan mensen. Kijk, zo eenvoudig kan het Tof. zijn, hè. We maken Vlaanderen nog positiever. Jury Rooks, doe het daar goed en zwaai je zometeen als er iemand langs komt. Dan weet je dat hij van Radio goed. 2 is. Goed, fijn ochtend. Ja, dat gaan we doen. Goed, tot zo.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 In en Activac VZ2 presenteren. Het enige echte FC de Kampioenenkamp. Ben je tussen 8 en 15 jaar, dan is dit echt iets voor jou. Je logeert in Kasteel Boterlaarhof in Deurne. Je beleeft de tofste avonturen en de leukste kampioenenactiviteiten. Met als pers op de taart een meet and greet met twee echte kampioenen. Het FC de Kampioenenkamp. Alle info en inschrijvingen op activac.be. Kampioen zijn was nog nooit zo plezant. Bij gedicht. Na meer dan tien jaar, komt Train eindelijk terug naar ons land. Een niet te missen concert op donderdag 2 mei in het Koninklijk Circus in Brussel. Train met al hun grootste hits. Tickets en info via gracialife.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 2. We blijven hem vieren, die nationale Goedemorgen Dag. Is het ook in Wallonië, maar bij jou, het is ook in Wallonië. Het is overal. En het is eigenlijk allemaal de schuld van Nicole en Hugo. Wat een topzoek. Kom, we gaan hem nog eens doen. Goedemorgen, morgen. Goeiemorgen, morgen. Goeiedag.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 Dag allemaal, dank u morgen voor het onthaal. De wereld is een schouw toneel dat wij bespelen. Voor iedereen is een luchtkasteel om van te delen. En krijgen we niet al te veel, kan ons niet schelen.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 wordt altijd gelukkig als ze dit liedje horen. Hè? Toch zalig, hè? Origineel van Nicole en Hugo, maar daarnet hadden we een versie van Gustave en Sandrine bij ons op Goeiemorgenmorgen. Als je dat gemist hebt, luister en kijk nog even mee. Een stukje kijken. Het is een schouwtoneel dat wij bespelen Voor iedereen zijn een om van te delen want de wereld kan ons niet schelen vinden ook het minste deel sensationeel. Och het toch, gaat uh, nog eens herbeleven op @goedemorgen.morgen. En ja, mensen worden zot, hè. ze hebben een fles in staan in onze studio. Ja, wacht, moet ik ze nog even nemen? Dus we even. hebben hier heel mooie drinkenflessen of drinkenbussen van Morgen. Je kan er koude dranken, je kan er warme dranken, je kan er gloeibij, je kan er eigenlijk in doen wat je wil. Je kan ze ook gebruiken als vaas. Je kan ze ook gebruiken als vaas. Er kunnen wel maar een paar bloempjes in, maar ze zijn echt heel mooi en jullie kunnen ze winnen. Gewoon even naar onze Instagram gaan. Vandaag komt het erop en dan kun je er eentje binnenhalen. Ze zijn zeer exclusief. Er zijn er maar een paar van gemaakt natuurlijk. Laat ze nog even zien. Hier ben waarom ik ben... oh, nee, ik waarom zeg je drinken, bussen? Ja, ja, drinken, fles, flessen, bus. Waarom zit die ud er altijd, drinken, bussen? Ja, dat, dat is, is heel Antwerps, hè? Dat is heel Antwerps. Maar dat mag, hè? Sorry, hè? We Is dat in West-Vlaanderen? <laughs> Een drinkfles? Een pelle. Een pelle, ja, een pelle. Hoe zeg jij dat Een pelle. Zeg jij ook een pelle? Een pelle. En hoe pelt? te veel gedronken, dat gevoel. Oei. Maar bon, we zijn niet alleen met Nationale Goedemorgendag, Ook onze vrienden van Radio 2, BNB. Goedemorgen. Goedemorgen, Dag. Die vier is daar ook, daar zit onze radiovriend Herbert Verhagen. Herbert, goeiemorgen. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen, Charlotte. Goedemorgen. Hey. Hey. Als u wel straf. we hebben elkaar nog nooit gesproken. Ja, jij ja. altijd werken, hè, Herbert? Dat is waar, op hetzelfde uur, dat ja. klopt. <laughs> zeg, hoe, hoe vieren jullie een goedemorgen dag daar bij Radio 2BNB? Oh, heel tof collega's hè? bij 14 Nieuws hier, afdeling West-Vlaanderen. Ik zend uit vanuit uh, Kortrijk. En uh, ja, dan drinken wij een koffie, doen we een gaan we samen naar het toilet enzovoort. <laughs> Ik heb, ik heb gehoord dat jullie samen naar het toilet gaan. Je houdt van een warme bril, Herbert. Tuurlijk, het zal zijn. Het zit altijd beter. <lacht> jullie zijn intussen ook bezig met de Radio 2 Bene Bene 1000. Wie staat er op één? Ja, dat mag ik niet verklappen. Hè. Je moet gewoon luisteren. En zeker zondag, tussen 4 en 6: dan de finale op Radio 2 Bene Bene, DAB Plus, VRT Max, maar ook op Radio 2. Wie zou je graag hebben dat er op in staat, Herbert? Oh, ik heb zoveel favorieten. We hebben zoveel grote namen in Vlaanderen, in België. Hè. Het zijn de duizend beste Belgische platen. Duizend. Maar kijk, als ik dan toch maar kiezen... wilt u eraan? Tuurlijk, altijd wilt u eraan. Het is zijn jaar geweest vorig ja. jaar En We gaan het er nog een stukje aanbreien. Herbert van Hagen, dank je wel om mee te vieren. Veel succes met Radio 2 BNB 1000. En ik wens jou een zeer goede morgen. Goedemorgen, dikke kus. Oh, oh daar Herbert. Robert. Radio 2, Peter, Peter en Kim. Jackson, het is nog goeiemorgen. altijd. Goedemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. De Nationale Goeiemorgendag. Mirjam Vreek is in Zwitserland. Heeft daar zo'n een affiche aan de bar gehangen. Henny Bos Strijf, vanuit Nederland. Heerlijk goeiemorgen gewenst. Henny Bos uit Alkmaar. Maar zeg, Alkmaar luistert. En daar zeggen ze toch: wacht, hè, we hebben dat deze week ook geleerd. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen, dat soort dingen. <laughs> En we zijn nog altijd Raf, eh, Raf van der Velden, de aanstoker van de hele actie bij ons in Zwijnaarden. Beetje genoten, Raf? Heel goed. Heel goed. Ja, zeer aangenaam. Eigenlijk, want je zegt van de Maas, je moest in Oostenrijk zitten. Het is een beetje de schuld van Oostenrijk dat we dit kunnen doen ook. Vertel. Het is eigenlijk een beetje de schuld. Als wij in Oostenrijk zijn, en wij zijn heel veel in Oostenrijk, dan zien we dat uh, mensen, zelfs de kinderen, een goede morgen wensen. Aan iedereen. Kijk. En wat zeggen ze daar dan? Is het kruisgott? Kruisgott. Goedemorgen, kruisgott. Als je in de bergen loopt, dan zeggen ze allemaal kruisgott. En dan, dan ja? en, zeker, en zeker, dat valt dan het meest nog op bij die kinderen. Bij kinderen dat die... Dat dat daar echt ingebakken is. Die, die, ja, die, die, die, die passeren nu en je verwacht niet dat die iets gaan zijn. Zalig, hè. Maar kijk, en, het, en... Wordt, het wordt nog beter af, want we gaan live over naar... Fargo, Fargo. Niet naar Oostenrijk, maar wel. Die is nu in het Onze Lieve Vrouw College in Antwerpen, want die hebben daar een ontzettend goed idee. Je ziet ze daar staan, Margot, tussen allemaal ja, mensen met blauwe jassen. Ook goed zeg, Van een goede morgen zorgt ervoor dat niemand nog te laat komt. Hoe hebben ze dat daar geregeld, Margot? Wel, Ze hebben hier vandaag een hele speciale actie opgezet voor onze nationale Goedemorgendag. Ik ben hier vanochtend toegekomen en dat is hier kijkgezellig. Kijk, hier staan zo'n tafeltjes met heel veel lichtjes aan en er werd chocomelk en koffiekoeken uitgedeeld. En iedereen zei heel gezellig uh, Goedemorgen tegen elkaar. Kijk, ik ga je eens laten horen hoe dat hier klonk. Zeg het nog eens, jongens. Goedemorgen! Ik heb in mijn leven echt nog nooit zoveel Goeiemorgens gehoord als vandaag. Ine en Aurélie van het uh, leerlingensecretariaat. Jullie staan hier echt consequent elke ochtend aan de poort. Ja, wij staan elke ochtend aan de poort samen met een van de directrices uh, om de leerlingen warm welkom te heten en om ze te laten zien maar we ja, wij staan klaar voor jullie en wij zijn er voor jullie als jullie ons nodig hebben. Heel mooi. En vandaag voegen jullie daar nog een extra actie aan toe. Want wat gaan jullie doen, Ine? Ja, klopt. Vandaag begint onze Kom op tijd actie. Uh, daarmee willen we al onze leerlingen motiveren om elke morgen op tijd te komen en om elkaar te stimuleren en te motiveren om op tijd te komen. En de klas die het meeste keren op tijd komt, die wint voor de vakantie nog een lekkere maaltijd uh, met de klas. Ja? Voor de Krokusvakantie. Ja, inderdaad. Om de vakantie goed in te zetten. Okay, zijn hier dan veel laatkomers? Uh, mijn momenten... Allez, ik merk dat leerlingen soms misschien wat moeite hebben uit hun bed te geraken. Maar ik denk dat we door deze actie ze wel gaan kunnen motiveren om toch op tijd hier op school te zijn en toch uh, elke ochtend ook morgen van ons te kunnen horen. Oké, okay, ik ga het Komen jullie vaak te laat, kinderen? Nee. nee. Nee, doen ze nu maar. Kijk, Ine en Arnie, kom eens even mee. Jullie hebben hier ook een heel groot contract gelegd. Dus alle leerlingen hebben dat ondertekend. Dus ze kunnen er niet van onderuit. Nee. Ze moeten op tijd komen en goeiemorgen zeggen. Klopt, getekend is getekend. Dus ik wil ze elke morgen zien met een luide en duidelijke <lacht> goeiemorgen voor ons allemaal. Oké, okay, kijk. Hebben jullie het gehoord, leerlingen? Ja Die zijn hier zo bravend om de ja. nieuwe vrouw college Het is niet te doen Ik, ik vraag me of dat, dat in tech ook zo is Of dat speciaal voor de radio is Maar wacht nog één keer En voor altijd voor onze nationale Goeiemorgendag Kunnen jullie nog eens echt het superluidste ooit Goeiemorgen roepen Goeiemorgen, Goeiemorgen. Goeiemorgen. Waar en wanneer laat je jouw Goeiemorgen horen en zien Vier mee met de nationale Goeiemorgendag Wauw, wauw, wauw Goed gedaan allemaal I miss knowing what you're thinking And hearing how your day has been Do you think you can tell me everything, darling? But leave out every part about him Right now you're probably by the ocean While I'm still out here in the rain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 I wish you the best van Louis Capaldi. Perfecte song voor deze dag. Nationale een dag. En de aanstoker van dit alles staat hadden bij ons, Raf van der Velde uit Zwijnaarden. Wat heb je nu geleerd vandaag, Raf? Dat het inderdaad nog mogelijk zal zijn dat we de mensen terug op een goede pad kunnen krijgen. Ja, wij voelen dat hier, <laughs> maar, we voelen dat hier warm worden. Maar tuurlijk, wat is de bedoeling in Vlaanderen? Nog veel vrolijker maken. Juist. Ik wil je vooral enorm bedanken dat je dit in gang hebt gestoken. En dat we dit konden en mochten doen met Goedemorgen, Morgen en Radio 2. En het leuke is, je gaat nog iets bijleren. Want naast, <laughs> ja. jou, naast jou staat onze nieuwe consumentenman van Radio 2. Xavier ja? Verne. Okay. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, hey, en een win-win, want dat kost niks hè man. Nee, dat is waar. We zijn helemaal gratis, en voor niks. En ik ga jou zo meteen vertellen waarom januari de beste maand is om een auto te kopen. Er is geen autosalon en toch hoor ik overal, er zijn salondeals. Dus dan vraag ik me af, zijn er wel deals zonder salon? Ja, blijkbaar. Maar of je dan elektrisch hybride of nog op een klassieke brandstofmotor moet kopen. Dat komt Filip eh, eh, Rijland ons vertellen van Traxio, dat is de Mobiliteitsfederatie. Die komt ons een beetje de bomen door het bos laten zien straks. Want er is nog altijd een soort autoshow, zag ik wel in Brussel. Waar ze ook eh, auto's op een catwalk laten rijden en zo. Ja, ja. Helemaal top. Maar ja. kijk, straks leer je weer van alles bij Win-Win. Bij dankjewel Xavier en dankjewel Raf. Fijne ochtend. En veel succes nog. En goedemorgen hè. VRT en Proximus presenteren Mias 2023 De grootste awardshow van het land met Bazaar, Pommelin Thijs en Koestaf En ook Meteor oh, oh, Coeli en Bart Peters oh, oh, oh. MIA's 2023. Morgen live op VRT1 en op VRT Max. Een initiatief van VRT en Vibe. Samen met Saban for Culture, Playwright Plus, Simim en BRMA. De BMW i5. 100% elektrisch. Opgeladen voor de MIA's. De Als je een kwartier te vroeg op het perron staat... omdat je eigenlijk te laat was voor de vorige trein, dan krijg je dat kwartier nooit meer terug... Tenzij je ondertussen luistert naar Het Kwartier. De podcast van VRT Nieuws, waar ik, Lode Roels en Sophie van der Donkt je elke dag een verrassende kijk geven op drie nieuwsverhalen. Elk kwartier wordt interessant met Het Kwartier. Elke middag vanaf vier uur in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Elke dag telt voor twee. Een dagje uit met het hele gezin. Meubelen kiezen voor een nieuw begin. Jonkheren heeft alles...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 Meer dan 60 droommodellen met nooit gezien ontwerpen. De iconische 911 en de legendarische Dakar-auto's. Porsche. Driven by dreams. Met de begeistering van Porsche België en het Porsche Museum in Stuttgart. Tot 25 februari in AutoWorld. Tickets via autoworld.be. Samen met Radio 1. Van Kalster Voilà, er nog een zalige regen dus erbij Ja, maar... Dat van die zwarte designkranen, ja. Zeg, jij weet niet wat dat kost zeker? Jawel, de nelft Hoe dat een nelft? Dat je bij Van Kalster krijgt, de nu 50% korting op alle sanitaire Oh, voor mij dan nog een handdoek droog. Ja, en een chic leekbad, hè Ja, en zo'n... Van Kalster Nee? Hm? Met tijdelijk 50% korting op al je sanitair bij aankoop van een badkamerrenovatie. Bezoek ons in Antwerpen of Geel. Kijk op vankansterbadkamerrenovatie.be. Met de GetNet boeken verveel je je nooit. Raak de code en help de GetNet rappers ontsnappen uit vreemde situaties in het catnet escapebook. Of ga creatief aan de slag en ontdek leuke spelletjes in het catnet Doobook. het catnet escapebook en het catnet voor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 Van compacte stadswagen tot de ruime SUV? De meest betrouwbare tweedehandswagen vind je bij VAB. Jonge toppocaties direct leverbaar, met financiering op maat. Bezoek vab of onze showroom in Zwijndrecht. Krijg nu één jaar VAB mobiliteitsgarantie cadeau. VAB, weet er wel weg mee. je bent er helemaal thuis. Geen autosalon dit jaar, maar toch wordt ons overal verteld dat dit de beste maand is om een nieuwe auto in huis te halen. Is dat wel zo het antwoord na het nieuws?